Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trickso.x.be. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Maar dat is lang geleden. Ja, een week. Oh, ja, het is een lang geleden. Goedemorgen, Charlotte. Hey, maar dat is lang geleden. Ook een week. Ah, ja, kijk, ja, <lacht> vandaar. Goedemorgen, lieve luisteraar. Dan zeggen die allemaal <lacht> Ja, Maar we zijn terug. We zijn terug, goedemorgen. Ja, het is fijn om jou te zien en jou te horen. Hoe gaat het? Ja, echt supergoed. Goed project gehad vorige week. Ja, en ik heb jullie wel. Wel, nou, je mist eigenlijk, er was een kleine twijfel. Goedemorgen, morgen. Ja. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Ja, natuurlijk weer. De dag is weer goed begonnen, zie bon, je. Ja, je mag niks zeggen, hè, Just, Je mag niks zeggen wat er gebeurd is vorige week. Nee. Wanneer gaan we het ongeveer zien, denk je? Ja, dat duurt altijd wel ja, lang, hè? Het kan lang duren. Het kan lang duren, ja. Dat zien en horen we dan wel weer, natuurlijk. Ja. Zeg maar, 25 graden. Wat een onwaarschijnlijk weekend was dat, zeg. Ik ben in een bos gaan wandelen. Wauw, wow, dat heb ik jou nog nooit horen zeggen. Ah, ik, ik wandel graag in bossen. Ik was nu wel voor het werk, maar... Je gaat hè... meestal naar de zee, toch? Ja, ook, ja. Maar bossen ook wel leuk, ja. Dat was, uh, was wel voor het werk. Jij ja. ja, leuke dingen gedaan, Shadow? Ja, ja, verjaardagsfeestje. En ook gewerkt wel hier. Hopla. Ja, Maar het blijft dus uh, boven de 20 graden deze week, hè? Dus... 25 graden. Nou, ja. ja, donderdag, belangrijk. Weet je nog donderdag wat we gaan doen? Ja dan, uh, ja, dan gaan we naar de winnaars van de beste buurt, hè? Het beste buurtfeest. Morgen de winnaar. Spannend. we kunnen nog niks zeggen, natuurlijk. en Pia Zadora. When the rain begins to fall. In Vlaanderen, in Luxemburg. zoals in Holland zijn ze aan het luisteren. Goedemorgen Bart Molders. Goedemorgen, Peter en Kim. Radio 2. Well, your love is worse. Worse than cigarettes. Even if I had twenty in my hands. Oh baby, I'll touch it hurts. More than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother said. She never felt the high we're on right now And my father says I should run away But he don't know that I just don't know how Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vertel eens de problemen van morgen. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen moet je goed uitkijken in Willebroek, want daar staat een defect voertuig op de rechterijstroop. Dankjewel. Hey, hey, hey. Goedemorgen. Je maandag begint. 11 over 6. Ja, het wordt een mooie maandag. Sowieso we krijgen 25 graden. Jawel. wel. Oh, Ho man. Ik vind ik goed? Ja, toch wel hè. Ja. Speciaal voor jou. Kim, weer gezellig bij ons. Het is vandaag maandag 2 oktober, de dag dat je hoort op Radio 2 dat een kamer in een woonzorgcentrum ongeveer het dubbele kost van een gemiddeld pensioen. Waar zijn we mee bezig? Ja, 2200 euro en veel mensen hebben maar een pensioen van 1200 euro. Dat is, ja, dat is, dat is eigenlijk niet een groot niet. verschil. Daar nee. hmm. ja. gaan we het straks nog even uitgebreid ja. over hebben. Dat is waanzin, hè. Het wordt dan toch... Sowieso, los van dit uh, lastige nieuws, wel een gezellige week. Want vanmorgen ontbijt de nieuwe nummer 1 van Vlaanderen mee. Dat is uh, Meteor. Hij heeft een nieuwe song Eigen Schuld. Die is los binnengekomen op een in de Ultratop Straf. Hij heeft ook een nieuw album. Superhandig. heet gewoon Joris. En hij is dat er... niet vergeten, hè? Ja, maar ja. Hij zit er op een blok. Heb je dat al gezien, die hoes? Ja, ik heb het gezien. Ja, een soort evenwichtsoefening. Heel bijzonder, allemaal. Kathleen, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, iedereen. Goedemorgen. Kathleen beku uit Evergem, je eerste werkdag na drie maanden ziekteverlof. Hoe voel je je op dit ja. moment, Kathleen? Supergelukkig. Ja, hè. Wat mag je gaan doen? Ik ga uh, poetsen terug. Oh. Kijk, lekker, hè. Is dat dan binnen of buiten? Uh, binnen. Ja. ja, maar ja, het kan toch hebben. Dat, uh, sommige die gaan ook buiten poetsen, de ramen en zo. Ja, want dat, dat is binnen. Wat poets je het liefste? Uh, het is al het kinderdagverblijf, waar ik deel, ja, op start altijd in, in de loop van de dag. Oké, okay. maar is dat niet zo dat die dan uh, ook de boel meteen weer vuil leggen nadat je geweest bent? Nee, nee. ja dat, maar dat komt. Ja, dat doet voorbij En je poetst dat dan terwijl de kindjes daar zijn? Nee, nee, de groepen ah. zijn dan nog gestept. Ik moet de ah, okay. groep waar de kindjes nog niet zijn. Ah, oké. Okay. Ja, want anders ja, is dat dwellen met kramers, ja, zoals helemaal, ze zeggen. Alles wordt helemaal <laughs> van zeer. Dat is helemaal niet. Uh. Oh. Kathleen, geniet van de dag. Dank je wel dat je luistert naar Goeiemorgen Morgen. Oké. Okay. Veel plezier. Ja.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 Makkelijk praten had weg moeten gaan, maar graag had ik nog zoveel anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was bij een vreselijke droom, had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd: dat het afgesloten weg met verdriet.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 Mo, dat heb jij gedaan. Wat een topsong was dat, zeg. Bommeten, we moeten het nog eens hebben over die woonzorgcentra. Dat is toch een maf verhaal. Het dubbele van een gemiddeld pensioen. Daar moeten we over praten over drie minuten. De lijn zoekt 300 buschauffeurs om Vlaanderen te komen besturen. 300 deuren die opengaan, zie, weer een. Want je opleiding wordt betaald. En het werkklimaat, dat is even geweldig als het klimaatwerk dat je doet als buschauffeur.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 Telenet Business helpt je zaak vooruit. Van internet en telefonie tot social media en zelfs je digitale toestellen beschermen. Meer info op telenet.be slash business. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Dat is weinig betalen voor de zilte smaak van de zee. Nodig dus al je vrienden uit voor mosselen à volonté. Aldi, altijd slim. Voilà, Sebonpa. Heel de familie is er voor uw verjaardag. Tanteria, Ria, Je. Hela hola, mij niet vergeten, hè. En ook virussen. Griep, griep, hoera! Vieren deze winter weer mee. Hier cadeau. Een stevige griep en een gratis hoestje erbij. Ben je 65 plus of zwanger, kwetsbaar of werk je in de zorg? Bescherm jezelf en anderen en laat je vaccineren tegen covid en griep. Meer info vind je op laatjevaccineren.be. Vlaanderen is zorgzaam en gezond samenleven. Klaar met je sigaret? Zorg dan dat je vieze peuk geen vieze boete wordt. Wil jij nog een trekstje? Nee, nee, merci. Ik uh, ben gestopt met boetes. Serieus? Ja. Amai, respect. Ja. Ik probeer al heel lang te stoppen, maar... Uh... Ja, dat is nogthans niet zo moeilijk, hè? Ah, oh, nee? Gooi je peuk niet op de grond, maar in de vuilnisbak. Anders wordt ze een boete. Geen vuilnisbak in de buurt? Neem ze mee naar huis in een zakasbakje. Een campagne van... Boymakers! Met de steun van Vlaanderen. Trixo is dé specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Of je nu een zorgvuldige huishoudhulp bent... een vrolijke... No, no, no, no. of goed met huisdieren...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 Start nu je elektrische reis met ons direct leverbaar 100% elektrisch gamma. Ontdek alle acht modellen tijdens de Electric Meet and Greet. Afspraak bij je erkend concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedesbenz.be. Goedemorgen, morgen. Twintig over 6. Goedemorgen, het is nog donker. Vooral de voorpagina van de krant dat vandaag 25 graden wordt. Nou. Maar dan, als je dan toch aan de zee zit, in Nieuwpoort bijvoorbeeld, in West-Vlaanderen, ja, daar gaat het heel hard. Er hebben ze een deal gedaan. Stadsbestuur heeft een stuk bouwgrond verkocht voor zeer veel geld. Dit wil je horen, Charlotte. Heel veel geld. Bijna 20,5 miljoen euro. En een bouwpromoter heeft dat betaald voor een stuk grond van 12.000 vierkante meter. Dus uh, ja, das, das veel, veel, he? He? ja ligt, dat is vrij veel. Dat is veel, hè? Het ligt achter de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort. En die grond werd geschat op 8 miljoen euro. Maar uiteindelijk werd het dus net geen 20,5. Ja. <laughs> dus dat is wel een beetje meer. En volgens het stadsbestuur is dat stuk grond een van de laatste mooie stukjes bouwgrond voor appartementen. Hmm. Ze gaan dat dan ook doen. Het stadsbestuur heeft wel uh, strenge regels opgelegd aan die promotor. Dus het gebouw mag niet hoger zijn dan 10 bouwlagen. Zoals de omliggende appartementen. En er moet ook veel ruimte zijn voor groen. Dus ze mogen het niet helemaal volbouwen. Ze moeten daar wel rekening mee houden. Maar dat is wel ja, een groot bedrag. Hè. Amai, oh. dat is goed gecashed. Ja. Newport hot, hè. Ja. Nee, toch? Dat is wel echt het ja, nieuwe ja, ding, ja, precies. Ja, ja zo met de haven daar. Ja. Ja, het is echt hm. wel aan, aan het opkomen. En dat geld, ja, dat kunnen ze nu gebruiken voor nieuwe projecten. Een stadskantoor bijvoorbeeld, sport, jeugdcentrum. Dus het zal wel geïnvesteerd worden dan. Ja, dan denk ik altijd, als die bouwpromotoren dat voor zo'n bedrag kopen, dan weet je dat die daar ook nog altijd heel goed aan gaan, verdien gaan verdienen. Dus ja. dat is toch zot? Hm. Maar dat betekent wel weer meer horeca, dat soort dingen allemaal, in de... Voilà, we Goeiemorgen, morgen. Bon, en dan. Ook over geld natuurlijk. Je moet even nadenken, als je dan je je pensioentje hebt. Van hoeveel was het? 100? 1200 euro? 1200 euro is zo wat het gemiddelde, ja. ja. Is wel het nieuws van de dag staat op de voorpagina van de kranten. De prijzen van het, de rusthuizen stijgen altijd maar sneller en sneller. En oudervereniging Okra klaagt dat nu nog eens aan, hè, dat die prijzen sneller stijgen dan de pensioenen eigenlijk. Dus een gemiddelde rusthuiskamer kost nu 2200 euro. Een gemiddeld werknemerspensioen is 1200 euro. Dus begin maar alles te rekenen. Hè. Hmm. En die verschillen, die kloof, die wordt eigenlijk altijd maar groter en groter. Dus en, echt een probleem. En dan ook nog eens geen personeel? Ja. Zo wat vier op de tien woonzorgcentra, die hebben minder verpleegkundigen dan eigenlijk wettelijk verplicht is, wettelijk minimum. En eh, Okra vroeg die cijfers op bij het eh, departement zorg. En weet ook ja, dat het eh, zoeken is naar kinesisten, diëtisten, dus eigenlijk heel veel vacatures eh, in de zorg, maar die worden ook niet ingevuld. En eh, door dat personeelstekort wordt de druk alleen maar groter, hè, waardoor er min minder mensen interesse hebben eh, om daar te gaan werken. Dus het is eigenlijk een heel watervalsysteem bijna. Ja. Ja. Weet je wat ik denk? Dat we meer en meer, zoals in andere culturen, uh, voor onze ouders gaan zorgen met mijn man. Mm. En ik hebben uh, een woning gebouwd. En we hebben een kangaroo woning gebouwd. Om die reden, omdat ik dat niet meteen zie goedkomen. Ja. ja in veel culturen ja. is het gewoon hè, om, om ja. ouders bij je te hebben of in grotere mm -hmm. gemeenschappen te wonen. Ja, ja. Dat was ook altijd ja. zo. Ja, mijn, ja. mijn ouders zijn ook eerst gaan inwonen bij de moeder van mijn moeder, mijn grootmoeder en dan is mijn grootmoeder gewoon meegegaan in het nieuwe huis dat ze toen gebouwd hebben dus dat, dat, dat ging toen zo maar dat is echt wel weg intussen ja, maar ja, dit soort maar ja, dingen ga je wel nadenken het is wel niet nadenken. zo onlogisch, hè ja. Ja. iets om over na te denken, meer zorgen voor elkaar. Je bent dan dichter bij elkaar, ja. Kooi het even in de groep. Ja, wat denk jij ervan? Misschien zit je op dit moment in, uh, in een woonzorgcentrum. Meng je in de discussie? Is dat allemaal te duur aan het worden? En wat zijn dan de eventuele oplossingen? Radio 2 Goedemorgen morgen Peter en Kim morgen. Deel het even in de app van Radio 2 Dit is mooi, het komt uit Zweden Broxhead, fading like a flower Goedemorgen. Alone, I rest... Morgen. Daar mocht gespeeld worden op liedjes die Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Exact half zeven, zometeen. Alle Nieuws uit je buurt, eerst Charlotte. Goedemorgen. De prijzen van rusthuizen stijgen sneller dan de pensioenen van de bewoners. Volgens oudervereniging Okra kost een kamer in een rusthuis nu gemiddeld bijna 2200 euro per maand. En dat is zo'n 1000 euro minder dan het gemiddeld netto werknemerspensioen. En al maar meer Belgische beleggers worden online opgelicht. In totaal hebben oplichters sinds begin dit jaar al bijna 11 miljoen euro gewonnen via valse websites waar je aandelen kan kopen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buys. Goedemorgen. In Antwerpen zijn gisteren negen criminelen opgepakt die ontsnapt of op de vlucht waren. De politie kon hen arresteren bij verschillende huiszoekingen. Sommige van hen hadden een celstraf van vier jaar gekregen. Meer uitleg door Wouter Bruins van de politie. Het gaat over personen die een straf hebben opgelegd, gekregen, maar die niet in de gevangenis zitten. Dus dat gaat om mensen die zich bijvoorbeeld niet hebben aangeboden daar. Of die misschien niet zijn teruggekeerd na een pauze. Wij hebben die dan opgespoord. Ze zijn allemaal verantwoordelijk. Uh, en als je dat bekijkt, is dat een gevangenisstraf van 22 jaar uh, voor die negen samen. Een groep jagers uit het Waasland en Linkeroever is kwaad... ...omdat ze tot en met 31 augustus volgend jaar... ...niet meer mogen jagen op patrijzen, fazanten en hazen. Vlaanderen heeft namelijk een tijdelijk jachtverbod afgekondigd... ...omdat een van de jagers uit dat jachtgebied... ...illegaal fazanten kweekte... ...en volgens de richtlijn van bevoegd minister Demir... ...kregen alle jagers uit hetzelfde jachtgebied dan een straf... ...wanneer een van hen een overtreding begaat. De maatregel is buiten proportie. Dat vindt ondernemer en jager Fernand Huts, ...die zelf in het gebied... 2000 hectare jachtterrein heeft. Dat wil zeggen, voor één man die een aantal verzanten kweekte in zijn schuur, mag niemand jagen en dat gaat van aan de Nederlandse grens tot aan de Schelde, het ganse Waasland. Wij zien daar de redelijkheid niet van in. Jacht, dat is één ding, maar dat is wel heel breed. Dat is de hele landelijke gemeenschap. En dan ook dit. Willy Luiten uit Herselt is de nieuwe Belgische kampioen orgeldraaien geworden. Dat BK vond gisteren plaats in Brasgaat. Er deden in totaal 21 kandidaten mee. En het is al de tweede keer dat Willy het BK wint. En opvallend, zijn dochter Anneke zingt mee naast het orgel. En dat blijkt een succesformule. Mijn dochter die begon gaan haar carrière op te bouwen. Dat is een opera-zangeres. En mijn droom was van samen kunnen muziek te maken. Osan die uh, wilde dat wel eens proberen. Zes, zeven jaar geleden, voor dat is met mij te zingen. En dat kwam goed, dat klonk goed. En we hadden daar succes mee. En hier staan we weer al met een nieuwe beker in handen. Fantastisch. Dan sport. In het voetbal heeft Westerlo 3-3 gelijk gespeeld tegen Racing Genk. Westerlo kwam eerst 3-1 achter, maar na een rode kaart moest Genk de volledige tweede helft met 10 man spelen. Na een rode kaart voor Bonsouba moest Genk ook de hele tweede helft achtervolgen. Westerlo kon zich herpakken en speelde dankzij goals van Stassin en Rommers nog 3-3 gelijk. Nochtans staat Westerlo nog altijd laatste in het klassement. Het weer dan. We beginnen de dag met best wel wat wolken, maar we halen temperaturen tot 25 graden. En meer nieuws uit Antwerpen vind je heel de dag door in de app van VRT Nieuws. En als je toch in die app zit, ga even kijken, dan kun je zien hoe druk of niet het is op dit moment. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het daar? Ja, toch wel al vrij druk, vind ik. Met uh, lange file naar Antwerpen tot 20 minuten vanaf Massenhoven. Goed uitkijken op de A12 naar Antwerpen in Willebroek. Daar staat een defect voertuig op de rechterijstrook. Een kwartier aanschuiven ook op de Antwerpsring naar Gent. Van Berchem tot Linkeroever. En rond Brussel beginnen de files ook al aan het viaduct van Vilvoorde op de Binnenring. In Brussel goed uitkijken in de Anicordietunnel, ter hoogte van het IJzerplein. Want ook daar staat nu een defect voertuig en beginnen die files. Mona, je bent een vrouw van de wereld. Had je al gehoord van de ballonnen? Stoet? De stoet? Nee, nog nooit. Kijk, daarom luister je aan Goedemorgen Morgen. Dag Mirjam, Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Mirjam van den Broek, trouwe luisteraar uit Duffel. zegt: Mirjam, je hebt een prachtige foto gedeeld bij ons in de app van Radio 2 van de ballonnekestoet. Beschrijf eens, wat zien we? Oh, dat was zo, het was deze keer zo'n mooie editie, dat is mm -hmm. eigenlijk een jaarlijkse traditie, waar dat, uh, dat eigenlijk een licht doet. Iedereen doet daaraan mee, de Duffelse verenigingen, de scholen en uh, die hebben elk een praalwagen mm -hmm. en wat het mooie eraan is, is dat er ook de Duffelse reuzen boven gehaald worden oh. en dat dat zijn een vijftal reuzen. En dat is reus en Reuzin. Janneke en Mieke, Moor en Marin en Kine Babbo. En het is eigenlijk de familie Verlinde die dat dragen. En dat ja. is al zes generaties lang dat die dat doen. En ja, wel, kijk, we zien op dit moment in de app van Radio 2 ook de, de reuzen uh, draaien lekker rond. Maar vooral, ik zag ook een raam waar die ballonnetjes, de ballonnen zeg maar, ingepast werden met lichtjes eraan. Heb je zelf zo'n... Uh, ...zo'n dingen in je raam gezet? Ja, ja. Het is, het is de bedoeling dat je je gevels versiert, want er is ook een gevelwedstrijd. En hoe mooier de gevel, hoe, hoe sneller dat je wint. En ik heb de oudste kleindochter in huis gehaald, want die had een beetje pijn, Die had er een elleboog gebroken. Die oh. kon niet meestappen, dus die kon vanaf mijn raam meekijken. En wat kun je dan winnen en... met die ballonnetjes? is dat dat we niet weten. Is dat dan we een verrassing of weet je het gewoon? Ja, dat is een verrassing, denk ik. Ja, ik denk het wel. Dat kan maar altijd een ook... beetje tegenvallen. Nog eens ballonnen. Dat zou mooi zijn. Maar weten je wat ook zo mooi is? Dat Ros nee. boven gehaald wordt. Dat is dus een paard versierd En dan zitten er vier kinderen op. En meestal zijn dat vier broers. Ja. Maar Tuffel neemt eventjes een een vijspoor. Dan mogen ook stoere zussen zijn. Ah, goed oh, zo. Ja, Wat tof. 2023. Wat een feest. Als ze dat gehoord hebben in Dendermonde, worden ze zot, denk ik. <laughs> Dankjewel, Mirjam oh, van den Broek nee. uit Duffel. Geniet van de dag, hè. Dank je. Dag, Mirjam. Dag. Dag. Voel de vooruitgang tijdens de Audi Electric Days. Bestel voor 16 oktober uw elektrische Audi en kies uw extra voordeel tot 3500 euro. Ontdek alle elektrische Audi-modellen bij uw Audi-verdeler. Info en voorwaarden op Audi.be Een autoverzekering die terugbetaalt als je minder rijdt. I love it. En ik ben niet de enige. De kilometerverzekering van Belfius Direct Verzekeringen is online zo geregeld. Je wordt direct geholpen via chat of telefoon. En op BelfiusDirect.be bereken je in 5 minuten je prijs. Voor uitsluitingen en voorwaarden van de autoverzekering raadpleeg de infofiche op belfusdirect.be slash kilometerverzekering. Lager. Stiekem gedanst. Goedemorgen, morgen. 19 voor 7. Goedemorgen. Het nieuws van de dag is toch wel dat ongeveer... Ja, jouw pensioen. De helft is van de kost van een kamer van een woonzorgcentrum. Charlotte, 2200 euro. Ja, een 1200 euro pensioen. Dat, dat kinder... blijft niet werken, hè. Heel simpel. Nee. En na de kinderopvang weten ze weer waarover praten. Bon, er komen heel veel reacties binnen onze app van Radio 2, Kim. Deziter. Weduwe uit Halen zegt uh, ik zou heel graag voor mijn moeder zorgen maar ik moet zelf blijven werken tot mijn 67 jaar en ik heb ook kinderen zij vragen ook hulp, want voor onze jeugd is het ook niet gemakkelijk, mm -hmm. dus oplossing, vervroegde pensioenleeftijd dan hebben we tijd voor onze ouders en voor onze kinderen om ervoor te zorgen het is, ja, dat kost dan ook weer, weer, weer geld. geld, uh, yo, maar ja dat is de vraag natuurlijk, het kost geld, maar het kost dan misschien minder geld dan de gemeenschap mm -hmm. ja Jolomar uit Morsel zegt, ja, mijn mama is bijna 89, ze woont nog thuis en krijgt daar alle hulp. Mm. Ik ben er elke avond van het avondeten, we kijken een beetje tv, tot bedtijd. En dan, uh, ja, dat is wel mooi hè, dat, mm. dat je dat kan en dat je dat uh, wil. Ingrid Robijns uit Dendermonde zegt, oké, okay, maar wat doe je als je alleen bent en geen kinderen hebt? Ja, inderdaad, dan... Ja, maar zei dat het er straks zal. Ik vroeg mij af, oké, okay, als je dat dan niet meer kan betalen, wat dan? Ja, Dan is het OCMW, vermoed ik. Ja, OCMW Rusthuizen, dat soort dingen. Pascal uit, uh, Baselen tenminste, uit Kok zeiden: Goedemorgen, Pascal. Uh, goedemorgen allemaal. Jij werkt als verpleegkundige in een woonzorgcentrum. Je bent op dit moment uh, aan het werk. Ja, wat denk jij als je dit allemaal hoort? Ik ben, ik ben eigenlijk uh, heel blij deze morgen. toen ik eigenlijk hoorde dat Oka. Uh, oh, eigenlijk het probleem opentrekt. Mm -hmm. Want het is dus echt het probleem. Niet, niet alleen. Ook de, de mensen die er werken. die zijn. Uh, ja, het is heel zwaar. Ja, het is, uh, het is pittig natuurlijk om daar, om daar te werken. Dus wat er ook gezegd wordt natuurlijk. er is ook te weinig personeel. Waarvan ja. ik denk van. als we dan nog meer personeel gaan inzetten. wat de bedoeling zou zijn. dan gaat het misschien nog meer kosten, Pascal. Uh, dat te weinig aan personeel Zij, allee, die plaatsen zijn er mm -hmm. maar we zijn gewoon dus één afdeling van 24 bewoners helemaal alleen doen he. oh. dat gaat niet hè. dus jullie hebben een heleboel openstaande dus vacatures dus wij moeten eigenlijk met twee zijn maar de, ja, voilà, dat is het he. dus, uh, en de, en de ja, heel, heel veel zieke collega's ook mm -hmm. doordat die werkdruk zo hoog is ja. kunt dat niet aan, he. Een vicieuze nee. cirkel. Nog iemand die laat weten. Ja, ik, ik heb 43 jaar gewerkt in een rusthuis. En de laatste jaren werd het veel zwaarder. Te weinig tijd voor de bewoners. Ook dat ja. heb je natuurlijk. Te weinig tijd. Ja. Zij raken gefrustreerd. Dat mag ik iets eerlijk zeggen. En, en dat is misschien heel erg. Maar mijn grootouders zaten ook in een woonzorgcentrum. Die mensen zien er daar ook niet gelukkig uit. Hè? Uh -huh. Ja, dat is, dat is zo. Ja. Je hebt hulp nodig, maar... Als er maar één medewerker is voor een hele afdeling, kan je niet op al de plaatsen samen zijn. Niet? Nee. Ga je nog graag werken, Pascal? Ja. Kijk, dat vind ik en wel. En ik werk mee. ook al 43 jaar, dus... Ik oh. ja, wel goed dat mensen het nog doen, want... Ja. ja. Ja, tuurlijk, ja. Maar kijk, de politiek heeft nog niks om over te praten. Ze weten weer waarover we praten. Dank je Pascal. Ja, ik geef hen de schuld, dus... <lacht> ja, ja. snap ik. Geniet van je werkdag, Pascal. Fijne ochtend ja. daar, hè? Ja, dan allemaal, daar. Ik Pascal. 7 jaar oud, Mama zei me: Go, make yourself some friends or you'll be lonely once I was 7 years old.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 Ja, het is toch fantastisch weer nog altijd. 25 graden. Dus sturen we ons Margot gewoon lekker naar de zee. Goedemorgen Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Ja, je kan haar op dit moment ook gewoon zien. Maar ja, het is nog vooral heel donker. En ik zie jouw uh, mobiel er achter jou voorlopig. Ja. <laughs> Ja, vertel eens, wat ga je doen vandaag, Margot? Wel, ik ben uh, onderweg naar de pannen, want daar is dit weekend het Europees kampioenschap zeilwagenrijden uh, gestart. Als je daar niks bij kan voorstellen, dat is zo'n gigantische driewieler met een zeil op, dat wordt aangedreven door de wind. En dat vindt dus in de pannen plaats, omdat de pannen blijkbaar een van de beste plekken ter wereld is om dat te doen. Ik heb afgesproken met een, uh, een veelvoudig wereldkampioen, en Europees kampioen ook, Egon, en die gaat mij een initiatie geven straks. Ik ben oh. zeer benieuwd, want... Ik zie hier heel weinig wind in de pannen op dit moment. Ja. Dus ik hoop vooral dat we vooruit gaan geraken. En binnen een dik uur vertel ik je dan alles wat je moet weten over dat Europees kampioenschap. Een beetje blazen, hè Margot. Komt goed. Maar pas op, Margot. Pa oh, wat allemaal? Chanske. Kan je dan nog eens herhalen, alsjeblieft? Chanske. Ik zei blazen. Zeg maar ah, ja, vooral, blazen. Het was dit weekend weekend van de klant. Ja. Uh, hoe was het in je kippenkraam? Wel heel leuk vond ik dat eigenlijk zo, Het contact met de klanten Die kippetjes ondertussen daar achter mij lekker warm aan het draaien waren Ik vond dat heel leuk om te doen Heb je er veel dus, van euh... geproefd? Ja, want ik was daar al om half acht ochtends En die mensen die gaven mij constant van die vleugeltjes Kippenvleugeltjes oh. En die zeiden, dat is ons ontbijt Dus ik deed maar gezellig mee natuurlijk. Mooi zo Ik heb iemand zijn haar mogen afscheren Ah, en? Hoe is het met de man? Uh, we hebben er niks meer over vernomen. We hebben hem zien vertrekken met een petje. Maar het was wel leuk. Heb je er zo'n uh, figuur in? Je? je kan er toch zo'n voetbal of... In? Ik wou er een anekam in doen, maar ja, het was de baas van het kapsalon. Dus ik dacht, van, ik kan het maar niet doen. Je hebt je ingehouden. Ja. Alle beelden kun je zien bij ons op radio2.be of op de Instagram van Radio 2. Ga zeker even kijken. Maar goed, het over een uurtje. Jo, van Lise. Ja, nog altijd de zus van Lise van Rossum. Ik vind dat heel internationaal klinkt. Ja, en, en mag ik mag dat zeggen. Eigenlijk zingt ze zelf bijna beter dan hem. Oh. Zeg beter. Straks zegt het gewoon in zijn gezicht, want hij komt nog. Ja, zo, zeg, het zo lieve mensen, heb je je brievenbus al ingeschreven? We hebben een prachtige nieuwe actie. Het enige wat je moet doen, is je brievenbus... Inschrijven op radio 2.be of klik gewoon even door op de app van Radio 2. We hebben er zo'n liedje over gemaakt. Ik ga gewoon even het liedje laten ja. horen. dan ben je meteen mee wat we verwachten. Oh ja, wacht nu even, Peter Post. Hey. Ja, ja, doe toch mee met Peter Post. Hey. Want Peter Post die heet oh, is wel ja. Een gouden pak met een grote prijs. Schrijf hem in die bus. En Peter pos, die klaar de klus. Radio 2, hey. ja, goeiemorgenmorgen. Jouw goeiemorgen belt voor twee. 2 en 2, Radio 2. Mm -hmm. Je moves erbij waren goed. Mm -hmm. Ontdek de maand van het Italiaans design bij Chateau Dax. Richt uw woning in met de mooiste ontwerpen made in Italy. Aan onweerstaanbare prijzen. Alleen bij Chateau Dax.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 op Simo vind je zoekertjes van zowel particulieren als... Makelaars, een notarissen... Ook een huis met een zwembad ja, En twee badkamers... Ja, In een straat met een veilig fietspad... Ah, dat moet er bij mij zijn... Maar ook bij ons... Zoeken is vinden... Op Simo... Vind alles, alles, alles op simo.de Simo, de IMO-site IMO voor slimmerenken. Kom de maand van het Italiaans design ontdekken bij Chateau Dax. Aan onweerstaanbare prijzen.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 Een Stijlaarts badkamer. Kijk eens lieverke wat u? Turquoise, grijs of beige? Maar schatke, elke kleur past perfect bij u. Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind je het voor onze nieuwe badkamer? Oh, dat is makkelijk. Degene die je het vindt. No. Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom in nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Temse of Lier... ...en kies zelf uw korting. Gratis voorverwarming, een vrijstaand bad of een hangtoilet. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Die is nu al ingeschreven, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar doen hè? Ik kan daar zoiets moois mee winnen. Goedemorgen. Elke dag, Belk voor 2, VRT Radio 2. Het is 7 uur. 14 uur krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. De prijzen van rusthuizen stijgen sneller dan de pensioenen van hun bewoners. En meer en meer Belgische beleggers worden online opgelicht. Het wordt al maar moeilijker voor ouderen om het woonzorgcentrum waar ze wonen te betalen. Want de prijzen van de rusthuizen stijgen sneller dan de pensioenen van de bewoners. Een kamer in een rusthuis kost volgens oudervereniging Okra nu gemiddeld bijna 2200 euro per maand. Een gemiddeld werknemerspensioen is zo'n 1200 euro. En de verschillen blijven oplopen, zegt Herman Vonk van Okra. Woonzorgprijzen stijgen met de consumptieindex. Maar de pensioenen die stijgen maar met wat geet een afgevlakte gezondheid. Gezondheidsindex. Dat is een indexcijfer dat geen rekening houdt met benzine, met de kostprijs van alcohol en dat soort van dingen meer. En daardoor loopt die indexering van de pensioenen steeds achterop op de consumptieindex. Okra vraagt om de prijzen van de woonzorgcentra ook de gezondheidsindex te laten volgen, net zoals de pensioenen. Binnenkort kan je in krantenwinkels enkel nog gokken nadat je identiteit gecontroleerd is. Dat moet vermijden dat minderjarigen die sowieso niet mogen gokken en ook gokverslaafden de problemen geraken. Er is al zo'n controle in casino's. Gokkers die daar op de zwarte lijst staan kunnen er niet meer binnen. Al maar meer Belgische beleggers worden online opgelicht. In totaal hebben oplichters sinds begin dit jaar al bijna 11 miljoen euro gewonnen via valse websites waar je aandelen kan kopen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Marten lanceert daarom een bewustmakingscampagne met tips om oplichting te voorkomen. Weet met wie je te doen heeft. Controleer de identiteit van uw aanbieder door te zien of die een vergunning heeft om al dan niet financiële diensten te mogen aanbieden. Het stort niet zomaar geld op een buitenlandse rekening, want dat kan vaak een knipperlicht voor fraude zijn. En een derde, heel belangrijke, is wees sowieso kritisch voor ieder aanbod. Weet dat een aanbod dat te mooi is om waar te zijn, dat ook is. Dit jaar zijn al een kwart meer meldingen binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar over die online oplichting. Een groep jagers uit het Waasland is kwaad omdat ze dit jachtseizoen niet meer mogen jagen op klein wild. Een van de jagers kweekte illegaal fazanten. Hij deed dat mogelijk om ze vrij te laten, om er dan op te kunnen jagen. En dat mag niet. Minister van Omgeving Demir heeft als straf een tijdelijk jachtverbod opgelegd aan de hele groep. Want als één jager gestraft wordt, dan krijgt de hele groep dezelfde straf. En dat is niet eerlijk, zegt ondernemer Ferna Huts, die eigenaar is van een deel van dat jachtterrein. Dat wil zeggen, voor één man die een aantal verzanten kweekte in zijn schuur, mag...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 Het Turkse leger heeft gisteravond luchtaanvallen gedaan in het noorden van buurland Irak. Daarbij zijn veel terroristen uitgeschakeld, zegt het leger. Die actie was gericht tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. De aanvallen waren een reactie op een zelfmoordaanslag in het centrum van de Turkse hoofdstad Ankara. Daarbij raakten twee politieagenten gewond. Een tweede terrorist werd gedood door de politie. En in de hoogste voetbalklasse heeft Club Brugge gisteravond 1-1 gelijk gespeeld tegen Sint-Truiden. Olsen bracht club op voorsprong, maar Koita maakte de gelijkmaker voor Sint-Truiden. Brugge-doelman Simon Mignolet is teleurgesteld over de wedstrijd. We creëren wel niet zozeer de grote kansen om meer te scoren dan dat ene doelpunt. En dan hebben we ah, pech met de ene fase waar ze eigenlijk gevaarlijk zijn, de tweede helft, die afwijkt. En dat is dan zuur, maar allee, tegelijkertijd moeten we meer doen om ervoor te zorgen dat de uh, de situatie anders is in eerste instantie voor de rust. En in de totaliteit van de wedstrijd, want het is niet genoeg. In het klassement is Club Brugge voorlopig vierde, sint 7 zevende. En leider AA Gent speelde gisteravond 1-1 gelijk op het veld van RWDM. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Bij vuurwerkverkopers in Baarle-Hertog stonden afgelopen weekend lange wachtrijen. Ze vrezen dat de regels voor vuurwerkverkoop binnenkort strenger gaan worden. En in Antwerpen zijn gisteren negen criminelen opgepakt die ontsnapt of op de vlucht waren. Een aantal hadden nog celstraffen uitstaan. De dag begint met wolkentemperaturen tot 25 graden later. En meer nieuws uit je buurt lees je heel de dag in de app van VRT Nieuws. En uitgebreid hoor je ze hier over een half uur. Mona, goedemorgen. Goeiemorgen. leidt ons door de files, vertel ons. Een lange file richting Antwerpen op de e E19. Daar verlies je nu al drie kwartieren tussen Loenhout en Sint-Jop. En dat komt allemaal door een ongeval op de linkerrijstrook daar. Verder naar Antwerpen, een kwartier bij vanaf Frans. En op de A12 in Willebroek hetzelfde. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je dan twintig minuten. Van Antwerpen-Oost tot linkeroever. Richting Brussel tien minuten tussen Tieltwingen en Holsbeek. En vanaf Everberg. En dan op de binnenring rond Brussel al een kwartier bij tussen Strombeek en De Werken. In Vilvoorten. En in Wallonië ook een lange file, drie kwartier op de E411. Van Namen richting Brussel, tussen Orbeil en Courval-le-Grand. En dat komt te doorwerken. Hey, ja, we kregen nog iets binnen zo? Mijn god. Toch even een. Uh, ja, dat is niet goed. Van. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Goedemorgen. I am the one Chesney Hawks, dat is altijd goed om de maandag te beginnen. 6 over 7. Goedemorgen. 9 over 7 hebben we nou boe. We zitten met jouw zin met een probleem. Kunnen we, kunnen we. Ja, Sorry daarvoor. Daarnet had ik het over Meteor zijn zus, Lisa. Ik zei van, eigenlijk kan hij misschien nog beter zingen dan haar broer. Mai. Anja, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Anja, verhalen uit Londenseel. Vertel eens, wat heb jij letterlijk geappt in de app van Radio 2? Dat u een meteoorhater bent. Hoe kom je erbij, Anja? Hoe kom je erbij? Ah, ik dacht dat ik mijn half oor hoorde dat, dat u zei dat, uh, u, dat u mocht zeggen dat Lisa beter was dan Meteor zelf. Ja, maar het, het, je hebt uh, inderdaad een half oor. Hoeveel oren zitten er aan je hoofd, Anja? Twee. Ah, kijk. Sijk, Anja, je zei toch ook nog dat Peter zijn mond moest toekleven? ja van wat ja van ja hè ja. Ik kan het veel verdragen van haar ik e het misschien kan zoveel... ik dat voor jou wel regelen we hebben weer plakband Anja zoveel agressie in je stem laat het los laat het los zometeen is hier moeten we, moeten we nog iets vertellen van jou Anja oh nee je kunt het misschien goed maken Peter mijn ontmoeting voor mij met die houden ah kijk Peter ja ah, maar dat kan ik kijk, niet Peter. dat is, uh, dat zijn dingen die oh. buiten mijn macht liggen misschien dat Kim oh, dat kan toch, regelen ben. Ja, maar Ik heb niets over Meteor gezegd. Ik sta niet in schuld bij Anja. Nee, nee, nee, dat is waar. Niet, ah. uh, ik zeg <laughs> Anja tegen ja, het leven. En ik wens jou nog een fantastische ochtend, Anja. Dank u, je wel, uh, Morgen, morgen, dag. Morgen, dag. morgen. Allee, waar is die plakband hier? Al die administratie. <hijen> het is vandaag, maandag 2 oktober. Het is ook de dag dat je hoorde op radio 2: dat een kamer in een woonzorgcentrum ongeveer het dubbele kost van een gemiddeld pensioen. Daar zijn vanmorgen heel veel reacties op binnengekomen. Ja, Marianne Velgen bijvoorbeeld zegt, ja, ik denk dat de meeste rusthuizen te luxuees ingericht zijn. Wat ik nu nog niet altijd gezien mm. heb. Maar goed, ze zegt, ja, die mensen hebben dat niet nodig. Geef ze liever lekkerder eten. Uh, een persoon die een toerke doet, om een klapje met hen te doen. Uh, als ze een attentie vragen, zoals bijvoorbeeld een stukje chocola, ga daar dan op in. Um, er zijn ook te veel directeurs, zegt ze. En, en dan minder mensen onder die directeurs, die echt het werk doen. Mm -hmm. um, maar ze zegt, ik denk dat onze toekomst er niet goed uitziet. Louis alleenus zegt, uh, wij verblijven in een woonzorgcentrum samen met zijn echtgenoot die dementere, dementerende is mm -hmm. um, en die zegt zelf ja we zien het alle dagen zeker in het weekend dan is er maar één verpleegkundige die drie verdiepingen moet doen waarin totaal 80 aan 90 mensen verblijven. Begin daar maar eens aan. Ja toch iets om over na te denken en opnieuw ja het is jammer om te zeggen maar de politiek zal weer weten waarover praten vandaag. Eén lichtpunt in deze gekke wereld. Het wordt 25 graden vandaag. Ja, moet niet zotter worden allemaal. En we hebben straks meteoor. Dat kan u uitgebreid verontschuldigen tegenover de mensen. Ja, je hebt wel werk nu. Herman Brusselmans, moeten we ook even over hebben. Charlotte, wat is er aan de hand met Herman? Hij is na 55 jaar gestopt met roken. En waarom? Ja, hij is een van de gezichten van de Nederlandse campagne Stoptober. Dus daarmee moet je 28 dagen lang stoppen met roken. En dat blijkt uit onderzoek dat dat de goede periode is omdat dan de meeste ontwenningsverschijnselen voorbij zijn. Uh -huh. Maar waarom doet hij dat nog? Natuurlijk niet alleen voor die campagne, maar ook voor zijn zoon. Is papa geworden. Oh, kleine reactie uh, van zijn zoon. Ik hou van jou. Mooi. Je kan al praten. Ik mm, kan <laughs> Maar dus, hij wil niet dat zijn zoon opgroeit met een rokende vader. Want dat zou een heel slecht voorbeeld zijn. Goed idee, stoptober. Ja, na 55 jaar. Ja. Dat, ja, is, ja, ja. ja, dat is veel. Goh, en ja. dan moeten ze stoppen. Maar jongen, die mensen ik, ach, ik heb er een beetje mee te doen eigenlijk. Maar goed, ja. Waarom? Ja, en, en vroeg moeten opstaan, en kindjes, en dan nog stoppen met roken, al die leuke dingen, zo die dan, maar je krijgt veel terug natuurlijk. Dat wel. Wie zegt er dat hij opstaat? Uh, dat verzin ik nu even. Ja, ik denk ik. dat ik eens gelezen heb dat zijn uh, vriendin het doet, of zijn vrouw. Hmm. Ja, weet er niet. Ook weer al opgelost. Is dat? Als hij aan het luisteren is, Herman, laat het weten, jongen. Ja, gestopt met roken na 55 jaar. Hoe heb jij het gedaan? Je mag gerust eerlijk zijn hoor.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 Mijn hart in mijn keel als ik naar jou kijk. Jij moet dit weten, ik kan je nu geven. Wat jij hebt verwacht van jou en mij. Het voelt als een zonbessai. Een beetje van het padje in familie, hoor. Raven, dat is... Ik, ik wist niet dat jij naar familie keek. Ja, gewoon social media. Ik voel ja, ja. dat dan, hè. Volg alles. Jij kijkt normaal toch Sturm der Liebe. Ook, ja. Het is lang geleden. Lange geleden. Maar nog eentje over Herman Brusselmans, trouwens, die gestopt is met roken na 55 jaar. Dat is heel mooi. Benny Sieborgs uit Genk, die zegt... Goedemorgen. ik ben 16 jaar geleden gestopt met roken op vraag van mijn dochter als verjaardagscadeau. Alsjeblieft. Oh, Voor de kinderen doe je toch veel, hè? Alles, hè. Je kan je misschien ook inschrijven voor Punto Punto. Dan kun je zeggen van de papa of de mama of iemand daartussen die heeft een morgenmorgen morgen ook gewonnen. Dankzij mee te doen aan Punto Punto. Het systeem is eenvoudig. Neem je app. Ja, en dan typ je daarin Punto Punto. En, en wie weet speel jij mee. Hopla. En zometeen kan je meespelen. <lacht> Panties waar je je mooi in voelt, koop je bij Veritas. Nu tot 30% korting op alle panties. Alle info op veritas.be Veritas, jouw pantiespecialist. Minimax, de compacte waterontharder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Van je waterkranen tot je wasmachine. En je koffiemachine. Tot je douchekabine En dat alles zonder elektriciteit. Wil je weten hoe het werkt? Ga naar minimax.be Voor felgekleurde benen. Edgy, cool, zacht of gewaagd. Benen die willen shinen. In fantasy of nude. Panties waar je je mooi in voelt. Kop je bij Veritas. Nu tot 30% korting op alle panties. Alle info op veritas.be Veritas. Al meer dan 130 jaar jouw pantiespecialist. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per la giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Is het is goed hoor. Echt waar, daarnet hadden we al een Anja. En nu hebben we een Claudia uh, van Dame uit Sint-Niklaas. Claudia, goedemorgen. Ja, goedemorgen iedereen. Ja, maar wat een prachtige dag is het. Want wat gebeurt er vandaag? Ja, ik ben jarig. Ja, het is gebeurd. We Het kort even zien hè, jongens. Je even zingen. Happy birthday, birthday to, to you! you. Ziezo. Succes! Ja, moet. Uh, nee, we mogen geen leeftijden, dat gaan we niet doen. Hè. Is het met taart, Claudia? Nee, met okay. uh, nee, veel koekjes op school eigenlijk. Je bent kleuter ik je week, ik zag dat? En het mooie ja. is, wat gaan jouw kleuters doen vanmorgen? Ja, vanmorgen is het gewoon verjaardag vieren, maar uh, deze week gaan ze trouwen. Huh. Oh, dat is zo'n kleutertrouw. Oh, hoe schattig is dat? Ja. Altijd goed. Ja, ze weten het nog niet, maar ze gaan elkaar eeuwige vriendschap beloven deze vrijdag. Oh. En kiezen ze dan zelf? Met wie? Ja, dat gaan we vandaag doen. Ze gaan vandaag beslissen wie, en dan gaan ze ook vriendschapsarmaatjes maken voor elkaar, dat ze dan kunnen uitwisselen op het moment dat ze elkaar eeuwige vriendschap beloven. Er blijven dan toch zo geen kindjes over, hè? Nee, nee, nee, nee. Komt echt perfect uit en anders springt de juf wel in. Ah, ja, maar ja, zo het dan. Het is geregeld. Goeie juf, geregeld. jarig. Oh, dit zou een mooi cadeau zijn. Als je wint natuurlijk. Zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen en één letter van het antwoord. Gewoon aanvullen, Claudia. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve goedemorgenmorgen ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen vandaag met een C. Welke C is een populaire plaats op Kreta waar jongeren elke dag feesten. Eh, uh, pas. Ik weet het niet. Welke D is de Engelse term voor waterdicht plakband en heeft niks te maken met een eend tape. Welke E was een bekende filosoof uit Rotterdam, waar veel ziekenhuizen naar vernoemd zijn? Geen idee. Welke F is een oh, chemisch sorry. element en zit ook in je tandpasta? Seur. Even overlopen, de C populaire plaats. In Kreta was Ja, Ik kan het nooit uitspreken. Gersonisos. Ja, daar, ook mee op komen. Daar, De D, Engelse term voor waterig plakband en heeft niets te maken met een eend, was duct tape. Klopt. En dan de E, bekende filosoof uit Rotterdam, waar veel ziekenhuizen naar vernoemd zijn, was Erasmus. Nou, ja. ja, juist. Ja. <laughs> Welk, ja. Ja, de geluidjes <laughs> lopen een beetje door elkaar. En de F, een chemisch element, zit ook in je tandpasta. Dat was wel juist, was fluor, maar helaas. Ponto, punto, punto. Is, is niet erg, want het is je verjaardag, Claudia. Ja. En 25 graden. <laughs> Dat is waar. Kijk. Kan weten. Geniet kan van idee. de dag, Claudia. Dank je wel. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgenmorgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. When I was young, I felt the need of learning, learning. Love I was told, kept the wheel on. Tell me why Meijer was ook goed Meijer. En niet aan Meijer. Je denkt aan Sturm der Lieben. hè? <laughs> een mooie van Patrick. Zomaar gestopt in één keer met roken na 28 jaar. Er genoeg van gehad. Gewoon de klik gemaakt. En die rookte anderhalf pakje groene Michel. Oh. Oh. Zonder filter per dag. Think, Minimax wateronthaarders. Dat deed mijn vader ook trouwens. Is hij ook gestopt? Ja, van de een op de andere dag. Die deed twee pakjes groene Michels onder filter per dag. Van de een op de andere dag. Mensen heeft nooit gerookt. Ja, straf hoor. Dat is een vent met karakter. Zijn zoon zou beter zijn voordeel, maar, maar goed, ja, Oster van Brammeke, Brammeke, Brammeke, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen hallo. 25 graden, jongen. Ja, zot, echt, echt uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. En normaal gezien, zo begin oktober, hebben we recht op 17 graden. Maar vandaag gaan we naar 23 graden in de Ardennen en aan Zee. En tot 25, misschien lokaal zelfs 26 graden in het hmm. binnenland. Als we die 26 graden halen in Ukkel, zou dat trouwens ook een nieuw een nieuwe record zijn. Maar laat ons daar uh, nog niet te veel van spreken, voor. We krijgen wat hoge wolkenvelden, zeker deze voormiddag. In het westen van het land hangen op dit moment ook wat lage wolkenvelden, maar dus ook de zon. Hè. En in de loop van de dag komt die zon er overal meer en meer door. Kortom, een heel aangename zonnige zomerse dag met temperaturen ja, dus tot die 26 graden. Hè. Niet al te veel wind uit het zuiden, vanavond en vannacht dan wat meer wolken, wat meer wind ook. En dan Tegen morgenochtend zou het lichtjes kunnen regenen aan zee, minimaal tussen 14 en 19 graden. En dan wordt morgen toch wel de mindere dag van de week. We krijgen veel wolken met regen die van west naar oost trekt. We krijgen ook vrij veel wind, met windstoten tot 60 of 70 kilometer per uur. En het wordt minder warm. We halen nog 19 of 20 graden. Vanaf woensdag dan opnieuw beter weer, met uh, meestal droog weer dan, met zon- en stapelwolken en 18 graden. Donderdag wolken en opklaringen bij 17 graden. En dan vanaf vrijdag gaan we opnieuw naar die 20 graden met veel zon. En dat blijft ook zo in, het, uh, in het weekend. Dus een heel mooie periode. Ja. Oh wow, man. Zijn maar geen wind vandaag. Nee, weinig wind. Zwaak tot matig briezen uit zuiden. Oei, oei, oei. Want uh, ja, Margot die is onderweg naar een zeilwagen in de pannen. Daar hebben ze wind nodig. Mm, ja. We zien het wel zo meteen over een paar minuten. Dankjewel, Bram. Graag gedaan. Dit is ook uit Holland. Danny Vera. Wat een mooi liedje rollercoaster. Over het leven, Kim. Moet je niet zo? Nee, hoesten. Oké. Okay. Here we go.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 In Kasterlee was Tine van der Schoot aan het meezingen Zie hoe mooi dit nummer bedankt om het te spelen. Het is graag gedaan. Dankjewel Danny Vera. Zometeen ook het nieuws uit Kasterlee, onder andere en uit jouw buurt... Maar eerst Charlotte. Goedemorgen. De prijzen van rusthuizen stijgen sneller dan de pensioenen van de bewoners. Volgens oudervereniging Okra kost een kamer in een rusthuis nu gemiddeld 2200 euro per maand, terwijl een doorsnee werknemerspensioen 2100 euro bedraagt. En binnenkort kan je in krantenwinkels enkel nog gokken nadat je identiteit is gecontroleerd. De kansspelcommissie wil daarmee vermijden dat minderjarigen en gokverslaafden in de problemen komen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buijs. Goedemorgen, we gaan naar door barle hertog Want daar stonden dit weekend al lange wachtrijen van Nederlanders die vuurwerk wilden kopen. Heel wat noorderburen vrezen dat de regels opnieuw gaan verstrengen. En dus slaan ze nu hun slag. Dat zei een van de wachten, de Diederik van den Oude Rijn, bij de collega's van RTV. Ja, het is inderdaad heel druk. We hebben lang in de rij gestaan. Maar goed, ja, volgens mij komt dat ook omdat de controles misschien nu minder zijn. En uh, de kortingen zijn wat hoger misschien nu. Barle Hertog en Barle Nassau hadden samen vorig jaar de regeling gevoerd dat de winkels enkel nog online vuurwerk mochten verkopen en dus ook moesten registreren wie dat deed. Maar twee vuurwerkverkopers stapten naar de rechter met succes, want de regel verdween. Toch wil het gemeentebestuur van Barle opnieuw stappen zetten, zegt schepen Filip Loods. Mijn gevoel is dat een heel groot gedeelte van, van de bevolking er een beetje genoeg van aan het krijgen is. En ik denk dat we als, als gemeentebestuur dat, we dat signaal ernstig moeten nemen en dat we daar iets mee moeten gaan doen. Música een groep jagers uit het Waasland en Linkeroever is kwaad omdat ze tot en met het einde van volgende zomer niet mogen jagen op patrijzen, fazanten en hazen. Vlaanderen heeft dat tijdelijk jachtverbod afgekondigd omdat één van de jagers uit dat gebied illegaal fazanten kweekte, mogelijk voor uitzet. En volgens een richtlijn van bevoegd minister Demir krijgen alle jagers uit dat jachtgebied dan een straf als één van hen een overtreding begaat. Maar de maatregel is buiten proportie, vindt ondernemer en jager Fernan Huts die zelf zo'n 2000 hectare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 Draaiorgel, Willy Luiten uit Herselt is de nieuwe Belgische kampioen. Orgeldraaien. Je hoort het, het BK vond gisteren plaats in Braschaat. In totaal deden er zo'n 21 kandidaten mee. En Willy wint al de tweede keer het BK. Opmerkelijk, zijn dochter Anne is operazangeres en zingt naast hem mee met het orgel. Een succes voor Mijn dochter die begon gaan haar carrière op te bouwen. Dat is een operazangeres.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 De dag begint met veel wolken. Later vandaag meer zon-temperaturen tot 25 graden. En meer nieuws uit je buurt. Heel de dag door in de app van VRT Nieuws. En in die app en live op VRT kan je ook gewoon zien waar de file staan vanmorgen. Maar je kan ze ook horen van Mona. Vertel eens, Mona. Ja, ik krijg net goed nieuws binnen. Richting Antwerpen op de E19 sta je nu nog meer dan één uur in file tussen Loenhout en sint job Maar de weg is daar nu vrijgemaakt. Dus dat is goed nieuws. Die wachttijd die zal hopelijk snel naar beneden gaan. Dan hebben we nog een half uur file richting Antwerpen vanaf Massenhoven. En een kwartier op de E17. Van Haasdonk tot Kruijbeke. En dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook daar. 10 minuten bij op de Antwerpse ring naar Get. Van Antwerpen-Zuid tot linkeroever. Richting Brussel aanschuiven tot 20 minuten. En dat is vanaf Semste ook tussen Tieltwingen en Wilselen. En vanaf Heverlee rond Brussel op de binnenring 20 minuten bij. Tussen Strombeek en de Werken in Vilvoorde. En op de buitenring hetzelfde, maar dan bij Waterloo. Ja, de, <laughs> ik weet niet. Heb je iets gezegd van een gemiddeld pensioen, 2100 euro? Nee, toch? Nee. nee, nee, nee, nee. 200. .000. Ja, het is dat. Sven was even waarschijnlijk met halve oren aan het luisteren. Het is dus wel degelijk zo. Gemiddeld pensioen is 1200 euro. euro en een rusthuiskamer kost volgens Okra gemiddeld bijna 2200 euro. Zo is het. Ja. Ja, dat is het. Het is zo. Bij deze weer helemaal mee. Zometeen live muziek van Meteor. Hij komt gezellig binnen. Hij is officieel de nieuwe nummer 1 van Vlaanderen. Is op 1 binnengekomen met zijn nieuwe song straf. Door gewintertype of eerder bevende beginner. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.be. GetNet Junior brengt de wonderwereld van TikTok tot bij jou. Hi, hey, TikTok! Stimuleer je peuter om kleuren, vormen en woorden te ontdekken met de TikTok-boekjes. De boekjes van Tic Tac, het ideale cadeau. Nu overal verkrijgbaar. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Zo mooi, zo blond. Een hilarische klucht met de beste Vlaamse hits. Met onder andere Jacques Laffont, Gina Lisa, Ivan Technik en Jan.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 Curios Cabinet of Curiosities. Tot 5 november in de Grand Chapiteau in Brussels-Expo. Tickets via circdusoleil.com Slash Curios. Samen met VRT1 en Radio 2. Ontdek met Holland-Amerika lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Mers? De European Open, het mooiste tennis-toernooi van het jaar in eigen land. Met sterren als Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, David Goffin en ander toptalent. De European Open, van zondag 15 tot en met zondag 22 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets en info via europeanopen.be, samen met Radio 2. Radio 2. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Van Phil Collins, het was een cover, maar zo goed gedaan, zeg. Sorry, sorry, lieve mensen. We zitten even met een probleem. Dus het nieuws van de dag ja. is dat een pensioen de helft is van de kost van een kamer in het woonzorgcentrum. Wat is er net gebeurd, Charlotte? Wel, dus een uh, kamer kost gemiddeld 2200 euro. Een hmm. Gemiddeld werknemerspensioen is 1200 euro. Ja. Heb ik toch niet gezegd 2100? En krijg ik heel veel boze reacties. Zeer veel... Dus... Sorry. Ja. Sorry, sorry, sorry. Martijn heeft zelfs uh, een stukje opgenomen van wat je gezegd hebt. Komt in de app binnen. Okay. En Eddie is uh, even op zijn tenen. getapt. René, Johan, uh, Jokke. Nu, het ding is, weet je wat het is, hè? Het feit dat ze het allemaal mailen en appen, is het teken... ...dat ze allemaal luisteren naar jou. Oh. Hey, Charlotte Missen is menselijk, hè, jong. Kom op. ja. Het kan gebeuren. We hebben een primeur. Charlotte is een mens. Oh, ja. Geen nieuwsmachine. Ja, Margot van de Regio, daar moeten we naartoe. Want ja, het is toch een beetje bijzonder. Um, die is onderweg, of die zit in de pannen op dit moment voor een groot kampioenschap zeilwagenrace. Maar daar heb je wind voor nodig. Klein probleempje, Margot van de Regio. Vertel eens. Ja, er staat weinig tot geen wind op het, pand, uh, op het strand van de pannen. Ze zijn hier op dit moment wel de zeilwagens aan het klaarzetten. Een heel mooi beeld om te zien op het strand, want de zon komt hier ook net op. Mm. Maar uh, Egon, jij bent een van de deelnemers. Het gaat niet gebeuren hè, vandaag. Uh, als de weersvoorspellingen kloppen, zal het inderdaad niet gebeuren. Uh, we moeten vier meter seconde hebben om te kunnen rijden, zodat we een heldige wedstrijd hebben. En ik denk dat we dat vandaag net niet gaan halen. Maar gisteren hebben we kunnen rijden en voor de rest van de week ziet het er ook wel goed uit. Oké, okay, maar dat is toch wel spijtig. Is dat de eerste keer dat zo'n kampioenschap, een Europees kampioenschap niet kan doorgaan door weinig wind? Uh, nee, nee, nee. nee. Dat, je, we zijn een sport die afhankelijk is van de wind. Dus het kan best gebeuren dat we een dag hebben dat er te veel wind staat of helemaal geen wind staat. Dus uh, we zijn in feite weersafhankelijk. Ja. Um, maar het ziet er goed uit voor de rest van de week. Eén dag zonder wind is sava. En wat gaan jullie dan doen? Want ik hoorde hier daarnet iemand zeggen, alles heel simpel. Dan gaan we gewoon de hele dag in de bar hangen. Maar is dat echt zo dan? Dat zijn echte sportmannen natuurlijk. Dan <laughs> zijn er ook die koffie drinken. Maar nee, we gaan een beetje socializen. Er is hier een heel internationaal publiek. Duitsers, Fransen, Engelsen. Het eh, is wel gezellig van die mensen iedere keer weer te zien. ieder jaar bijeenkomst. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nu, stel op een ideale dag, in de ideale omstandigheden, dan kan zo'n zeilwagen, die hier trouwens achter ons staat, dat is een zeer groot ding, heel snel gaan, hè? Ja, ja de, als het strand goed ligt en de windcondities zijn goed, ja, dan gaan we makkelijk snelheden van de hand, 80, 90 per uur. Dus Is dat het maximum? Nee, dus, dus eh, maximum nee, maar laten we zeggen dat dat, dat zijn al hele hoge snelheden op opstaan. Okay, en jullie liggen echt neer in die zeilwagen. Ik heb daar net eens mijn hoofd in, in, da, in, in die kast gestoken. Ik zie daar geen rempedalen in of zo. Wat als jullie plots alles moeten toesmijten op het strand? Dat is een beetje het onderdeel van de kick van het zeilwagenrijden. Dus dat je motor boven je hoofd staat, je zeil aangedreven wagen, weinig weerstand doordat er wielen onder de kar staan. En uh, dat in feite, door die, geeft die extra kick En als je moet stoppen, moet je de wagen helemaal omgooien. Dus een 180 graden bocht heel snel maar. oh hevig. Um, het Strand van de Pannen dat is wereldwijd bekend voor het zeilwagenrijden. Waarom? Waarom komen de mensen zo graag naar hier? Oh, ik denk dat het gegroeid is. Van vroeger was dat een hele elitaire sport van uh, rijke Brusselaars die hier in de zomermaanden kwamen flaneren op het strand. En met zo'n wagen, terwijl dat er nog weinig wagens op de straat reden, was het al chic om met zo'n wagen rond te rijden. En er werden hier al dan ook races georganiseerd. Okay, en het is ook een heel wijd strand. Ik zie geen golfbrekers. Dat zal waarschijnlijk ook wel meespelen. Ja, dit is hier het mooiste strand van de Belgische kust. In die zin ook dat we tot in met de muur van Duinkerke kunnen rijden en tot de havengeur van Niepoort. Dus dit zit ongeveer met 25 kilometer strand. Oké, okay, heel goed. Egon, je sta, uh, nee, sorry, Alex, je bent de jongste deelnemer van het Europese kampioenschap. De eerste keer aan Zet ook. Heb je er zin in, wat vind jij daar het, het zaligste aan aan zeilwagen rijden? Uh, zeilwagen rijden doe ik zeer graag. Ja. Uh, bij, vrijheid, denk ik. Ja, het is vooral de vrijheid en ook de competitie is zeer speciaal. Want uh, dan krijg je niet alleen de combinatie van het, van het zeilen en van het strand, maar ook van uh, met andere mensen bezig te zijn. Dus nu zitten we hier met 50 piloten in uh, de klasse standaard. Uh, dus dat is ambiance gewoon. Ja, dat is, dat is veel ambiance. Dus je hebt ook de uitgestrektheid van het strand. Maar toch is het strand smal genoeg um, om er het technisch uit te halen. Ja. Ja, ik hoor het. Het, is, het kan hier heel tof worden op het strand van de pannen. Als er wind is natuurlijk. Eh, Egan en Alexei, vandaag zal het niet gebeuren. Maar ik wens jullie dan heel veel plezier met het socializen in de bar. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren, Peter en Kim. Ja, het is mooi. Maar dus geen uh, kampioenschap, wat jammer is. Wat er wel is, Meteor. Die is er uh, over een minuut of drie. Als je met vragen zit of opmerkingen voor Meteor. Of je wil je verontschuldigen over iets. Dan mag allemaal. Het kan zo meteen. Moet ik daar nu nog iets van zeggen? Van dat ik gezegd heb dat ik, zijn Ja, ik kan. zou dat, ja? had dat zeker mij? gehoord hebben. Ja, maar ik moet daar misschien niks van zeggen. Misschien moet jij dat gewoon zeggen. Ik zou je verontschuldigen, dus. maar Je <laughs> doet ermee wat je wil. Duwalipa, die kan goed zingen, maar Meteor die kan beter zingen. Sowieso. Goed zo? Dat begint er al op te lijken. Ja. Goedemorgen. <laughs> Watch me! Het is niet vraagt. Zeg, uh, zeg Joris? Ja? Weet je nog wanneer je de eerste keer in het sportpaleis stond? Ah, ja, dat weet ik. Ik weet wel niet meer welke dag. Was dat in november ergens? Pfft. Zoveel jaar geleden. Morgen. En ik weet het niet waarom ik dan ja Maar jij was erbij, lieve vriend? Ah, was dat, je hebt mij aangekondigd. Dat was ik. <lacht> <lacht> het was niet zo met of zo. Ik heb niet van zijn sokken geblazen. Nee, uh, nee, dat was de eerste keer, maar ik weet het niet meer. Zo'n jaar terug, dat was bij Nielske. Juist, hij heeft dat het voorbereid voor. Ja. Ja, ja. Hij heeft al zoveel meegemaakt in zijn carrière. Ik heb nog eens mogen performen in de sportplaats. Eigenlijk al heel vaak. Maar ook een keertje op het afscheid van, van Peter, van de collega's hier. Hè. Juist, en kijk. Zit hij hier weer terug? Maar kijk, hè. <laughs> hij is er hier niet. Joris van Rossum, ja. meteor bij ons. En nu staat hij daar gewoon twee keer. Vrijdag en zaterdag, uh, 3 en 4 november in het Sportpaleis. Mm -hmm. Hoe is het? Goed eigenlijk. Het is uh, nu al een hele week heel vroeg. Dus ik, ik, ik voel jullie zo'n beetje ondertussen, maar jullie staan nog vroeger op. Uh, we hebben heel veel promo gedaan voorbij de voorbije tijd. We uh, ja. hebben een treintje gaan rijden. <laughs> we zijn in Nederland uh, geweest en nu heb ik de eer om hier bij jullie te mogen zitten. Straf, hè man. Ja, hard, hè? Jij was bezig met een project, Kim, maar vrijdagavond heeft hij op de VTM. Een duet gedaan tijdens de voice kids ah, ja. met Koe Lee, dan moet je. Dat was zeer indrukwekkend. Je. Ik ben luister en kijk in de app van Radio 2. For me. Oh, I run for the bus, en in het Engels ook hè. Ja, Peter, ik denk dat het nu wel de moment is om je te excuseren voor dat. Wat heeft je gezegd? Ah, heb je niet geluisterd, nee, maar ik, was, ik was hier bij de collega's al aan babbelen en gaan eten ja, en gaan ja, drinken. En je hebt het ja, nee. niet gehoord wat ik gezegd heb. Ai, nee, nee, Dan, dan weet je oei. het nu, hè? Ja, het ging over ja, het, goh, we hebben net het liedje van je zus gespeeld, Lies. Ja, ja, ja. ja. Top, ja, hè. Die ken ik, ja, en dat, ja het floepte ja. er eigenlijk uit en iemand was zeer kwaad en fan van jou. Ze zei van, ze moest nu mijn mond dicht plakken. Ik zei ootmoedig van, oh, die, die zus van Lies, die zingt eigenlijk. Die zus van Lies, ja, Die zus. Die zus van, van Joris. Kijk, hij komt niet goed naar zijn woorden. hè? Nee. is eigenlijk beter dan Joris zelf. Ja, dan ook. Ja. In het Engels was het dat. Of gewoon echt all-round. Laps, zeg, mannekes. Hallo, Nu is het moment om even. Ja. Peter, neem je moment. Mijn excuses daarvoor. Uh, maar daar moet we niet voor excuseren, want Lisa um, zingt effectief het is heel goed. Ja, <lacht> ook heel goed. <lacht> <lacht> ook heel goed. <lacht> maar het is, het is wel straf. Hè. Je hebt een album waar die dikke hit op staat. Eigen schoot. Los op één in de Dat ja. op 50. De hoogste nieuwe in de Radio 2, top 30. Hoe voelt dat allemaal? in Stop niet, hè. Nee. Ja, het, is, het is heel gek. Um, je krijgt doorheen de jaren um, liefhebbers van, van het Meteor Lied. Je hebt ook haters van het Meteor Lied. Uh -huh. En ik vind het toch altijd heel straf om te zien dat nu ook weer die eigen schuld. Eigenlijk het laatste nummer dat we gemaakt hebben op het album, waarvan we het gevoel hadden van, moeten we er nog wel eentje maken? ja We gaan er nog een erbij zwieren. Mm -hmm. Dat die dan na één week daar plots op één komt te staan. We maken het niet om, om in die charts uit te blinken, hè? maar het is weer wel een bevestiging van wow. Mensen spelen het of luisteren het wel graag. Ja. Omdat het aanspreekt waarschijnlijk. Het is een ja. tekst die ook wel aangrijpend gaat. Het is ook heel persoonlijk toch? Zeker, heel dat album is, uh, is heel persoonlijk geworden. Uh, hele leuke nostalgische dingen, iets minder leuke dingen. Maar ik heb altijd het gevoel dat alle artiesten wel over hun gevoel schrijven of zo. Maar ik heb al vernomen dat dat niet altijd het geval is nu de voorbije weken. Krijg je heel veel reactie op het feit dat, en het, is, het zit helemaal op het einde, is er zo'n knik in je stem. En ah, ja. dat was voor mij heel verrassend toen ik voor de eerste keer het nummer hoorde. Krijg... U uh, gaat even luisteren. Ja. Oh, ja? oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld. Ja. Dat, dat, dat kwam wel bedoel... binnen bij mij. Wat ja. zeggen mensen daarover? Um ja wat mensen daarover zeggen, dat dat inderdaad binnenkomt, net hetzelfde als jij zegt. Maar uh, dat was ook wel een heel leuk momentje, want ik heb een studio in mijn tuin uh, gezet, in een bureautje van vroeger, en uh, daar komen de companions, nu altijd de liedjes meeschrijven, en uh, wij zingen daar dat in. En dan heb ik gezicht op mijn tuin, en dat was zo, ja, het kwam allemaal binnen, dat gevoel. En we hebben ervoor gekozen om dit maar twee keer, maximum drie keer te zingen, met dat gevoel dan nog blijft, en dan zullen we wel zien of er nog één take tussen zit of niet. Uh -huh. En dat bleek dan zo wel te zijn, en dat mag wel, dat breekbare. Maar wij stonden dus met z'n drieën effectief in tranen in de studio. En dat was het moment dat de Stefan eigenlijk al naast mij stond, om mij direct nadien vast te pakken en te knuffelen van ooit deze was heftig. Dus ik ben heel blij met, met, met deze song, omdat dit effectief echt, echt op alle manieren is. Het is heel authentiek. Hè? Ja. ja. We gaan hem live laten doen door jou. Je ja. gaat hem live brengen na acht uur. Hoe gaat dat zijn als je die song live doet in het Sportpaleis? Ah wel, uh, ik heb nu een voorproefje gekregen in die, in die trein. In het Spoor aan Meteoren hebben we gedaan. Ja, van het weekend, uh, waarbij mijn fans mochten opspringen op de trein. Oh, in de trein, liever. Mm -hmm. En daar werd het voor het eerst al meegezongen. Mensen kennen dus die tekst al van begin tot einde. Daar schrok ik heel hard van. En toen dacht ik effectief... En dat je nu vraagt, hoe gaat dat klinken in sportpaleis. Het leuke is wel dat ik denk dat ik het laatste refrein ga laten zingen door het publiek. Oh. Het breekbare moment. En dan gaan we lekker in tranen. Dat kan je hier dat niet doen, is, hè? En hier, hier. gaat dat niet gebeuren, hè. Als ik, dat, ik, wil dat gerust. Nee, we gaan niet doen. Okay. Nee. Mijn zus misschien, maar die zingt ook heel goed. Ja, heel goed heb ik gehoord. Goedemorgen, Meteoris bij ons en Dennis Het oh, dus gaat je donker als de nacht, donker als de nacht, oh je bent zo zacht Velle kleuren om je slang leest, om je slang leest, is het steeds een feest? Al heb je hier een pa en ma, je ruikt nog steeds naar Afrika Oh kom wat dichter, je over me heen, berg je over me heen, dan ruik ik het een... Ze heeft een foto van de ma van haar pa. De ma van haar pa woont in Afrika, woont in een huisje dicht bij een rivier, dicht bij een rivier, ver weg van hier. Heb je een schatje waar heb je zeg? Die blik in je ogen is even ver weg. Heb je houdt de schatje waar denk je aan? Waar denk je aan? Zie ik daar een traan. Een koffer op je bed en de kast is leeg De kast is leeg en de koffer weegt Ik vind een ticket in de nachtkastla In de nachtkastla, ticket naar Kinshasa Ebbe houten schatje waar ga je naartoe Laat me niet achter met de Ebbe bloed. Als je dat doet kom ik je achterna Kom ik je achterna tot in Afrika In mijn bus, in mijn bus, ik schoot het vlucht. Er staat een lezer, ik kom nooit terug. Ik kom nooit terug. Ik lees het en ik zucht Ebbe hout schatje, ik begrijp het goed. Maar wat moet ik nu doen met mijn Abbehout bloes? Misschien verlang je naar een Abbehouten man. En ebbe houten man in een Abbehout man. En vooral een gelukkige verjaardag. Hij wordt vandaag 65 jaar. Wichbert en de Abbehout Bloes. Goedemorgen. Profiteer nu van uitzonderlijke acties op jouw Brustor terrasoverkapping of zonwering en geniet straks van de zon in de schaduw. Kijk op brustor.com Beste ondernemer, soms overvalt het je op de trein of onder de douche. Soms heb je er heel lang geen en dan veel tegelijk. En soms loop je er een tijdje mee rond. Het idee. En dan vraag je... Oké. Okay. Hoe begin ik eraan? Een goed idee vraagt om goed advies. Wil je een zaak starten? Bij BNP Paribas Fortis begeleidt ons Easy Starters Team je bij al jouw ondernemersvragen. Want starters helpen starten? Ook dat is positive banking. Laat jouw goed idee groeien op bnpparibasfortis.be slash goed idee. BNP Paribas Fortis. De bank voor een wereld in verandering. Je krijgt al tot 6000 euro korting bij Suzuki. Draai aan het rad, geef het juiste antwoord op de vragen en wint op 1000 euro extra korting. Het rad van Suzuki. Voorwaarden op op Simo vind je zoekertjes van zowel particulieren als een notarissen Ook een huis met een zwembad ja, En twee badkamers ja, In een straat met een veilig fietspad ah, Dat moet het bij mij zijn Maar ook bij ons Zoeken is vinden op Simo Vind alles alles alles op Simo.be Simo, de IMO site voor slimmeriken Proficiat met jullie dochter, <laughs> hebben jullie al een naam? 377 Wij hadden toch 379 gekozen? Ja, maar Osma vond 377 Beter maar alleen, wie heet er nu 377? Bij het Vlaams en neutraal ziekenfonds kennen we je wel bij naam. VNZ zorgt voor het verschil. Meer info vnz.be. Het ontbijt dat soms Mannenkers, kom Waarom zitten. Maar ontbijten met Lidl, dat is Zee, wie heeft er af aan gebeten? Tot en met dinsdag. Zes chocoladebroodjes voor maar 2,99 euro. Weer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen niet telt. Van bij de eerste zonnestralen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 Live muziek van de nieuwe nummer 1 van Vlaanderen, Meteor. Zingt zo meteen zijn nieuwe single live. Wil je horen? En misschien ook zien in onze app. Goedemorgen. Elke dag, voor twee, VRT Radio 2. Het is acht uur exact. VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. De prijzen van rusthuizen stijgen sneller dan de pensioenen van hun bewoners. En meer en meer Belgische beleggers worden online opgelicht.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 Binnenkort kan je in krantenwinkels enkel nog gokken nadat je identiteit gecontroleerd is. Dat moet vermijden dat minderjarigen die sowieso niet mogen gokken en ook gokverslaafden in de problemen geraken. Er is al zo'n controle in casinos en gokkers die daar op de zwarte lijst van de kansspelcommissie staan, die kunnen er niet meer binnen. Al maar meer Belgische beleggers worden online opgelicht. Dit jaar zijn al een kwart meer meldingen binnengekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal hebben oplichters sinds begin dit jaar al bijna 11 miljoen euro gewonnen via valse websites waar je aandelen kan kopen. Veel mensen onderschatten oplichters nog altijd, zegt Jim Lano van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Marten. We zijn al lang niet meer in de tijd van de amateuristische e-mails met spellingsfouten. We hebben nu te doen met professionele bendes die hun eigen callcenters hebben, heel professioneel oogende websites hebben, mensen in dienst hebben die weten wat ze u moeten zeggen om u in de val te lokken. Vanaf vandaag start ook een nieuwe bewustmakingscampagne met tips om die oplichters te herkennen via wikifin.be. Een groep jagers uit het waasland is kwaad, omdat ze dit jachtseizoen niet mogen jagen op klein wild. Dat zijn onder meer fazanten en hazen. Een van die jagers kweekte illegaal fazanten, mogelijk om ze vrij te laten om er daarna op te kunnen jagen.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 In het noordoosten van Mexico zijn zeker tien mensen gestorven toen het dak van een kerk instortte. Er vielen vijftig gewonden. Volgens lokale media was er op dat moment een misviering met zo'n honderd mensen. Er zouden er nog zo'n twintig vastzitten onder de brokstukken. In de hoogste voetbalklasse zijn er nu twee leiders, Union en AA Gent. Gent speelde gisteravond 1-1 gelijk bij RWDM. Trainer Hein van Hazenbroek van Gent was kritisch voor zijn ploeg. Ons voetbal moet sowieso beter. Ik wil meer zien... Tegen ploegen die in de middenmoot staan, moeten wij veel meer controle hebben in de eerste helft. Bijvoorbeeld, dat was echt veel te weinig. Oké, okay, er zijn een paar spelers die, die het aan de rust al gehoord hebben. En, uh, ik hoop dat zij de lessen trekken uit hun prestatie van vandaag. Als je, als je niet met 100% inzet speelt, uh, ja, dan lukt het niet. Clubbrugge raakte thuis dan weer niet verder dan 1-1 tegen Sint-Truiden. Het was het vierde gelijkspel daar op rij voor Club. Trainer van Gent, dat zou een geweldige metalzanger zijn toch, is het nieuws uit jouw buurt? In Barlehertog stonden dit weekend bij vuurwerkverkopers al lange wachtrijen. Voornamelijk Nederlanders die vrezen dat de regels voor vuurwerkverkoop strenger zullen worden. En niet alleen Meteor uit de Kempen staat op één, ook Willy Luiten uit Herselt verdient aandacht. Hij is de nieuwe Belgisch kampioen, orgeldraaien. En dat al voor de tweede keer. We krijgen een zonnige dag, hier en daar wat wolken, temperaturen tot 25 graden. En meer nieuws uit je buurt vind je heel de dag door op het vertrouwde adres. De app van VRT Nieuws. Waar staan we stil vanmorgen? Mona, weet het, het is bijna 300 kilometer file hier. Dat is veel, Mona. Ja, inderdaad, een drukke ochtendspits op maandag met een lange file richting Antwerpen. Op de E19 verlies je een half uur tussen Loenhout en Sint-Job. Verder 20 minuten vanaf Massenhoven, ook op de A12 tussen Boom en Wilrijk. En nog eens 20 minuten op de E17 van Haasdonk tot Kruijbeke. En dat komt nog altijd door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Brussel aanschuiven tot een kwartier vanaf Semst en tussen Tieltwingen en Wilselen. Een half uur bij vanaf Heverleen. Op de E411 naar Brussel, daar verlies je wel drie kwartier tussen Orbais en Louvrange. Verder op tien minuten bij vanaf Jezus-Eik. Dan rond Brussel de gebruikelijke files. Op de binnenring twintig minuten van Itre tot Huizingen. Verder op een half uur tussen Strombeek en de Werken in Vilvoorde. Op de buitenring een half uur langzamer rijden van Waterloo tot Saventem. En dan sta je nog eens een half uur in de file op de N115. Dat is de Lesiusstraat van Hoogstraten naar Merksem tussen sint lenaerts en Brecht. Trixo sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixoxx.be. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen, met Peter en Kim ga je de dag in, met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Meteor heeft een indrukwekkende song gemaakt. Eigen schuld gaat over de liefde natuurlijk, maar we hebben hier een absolute Shelby's primeur. Nog voor 9 uur vertelt joris van Meteor wat of wie zijn nieuwe liefde is... So excited van de Pontius Sisters. We zijn ook een beetje excited, hè. Ola. Altijd een beetje. Want je hoort en ziet Joris Meteor bij ons. Het is vandaag maandag 2 oktober. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je maandag begint. Ja, 2 oktober, de dag dat je hoort op Radio 2 dat een kamer in een woonzorgcentrum ongeveer het dubbele kost van een gemiddeld pensioen. Ben jij al bezig met je pensioen, Joris? Ja, pensioen sparen zo, hè. Toch wel? Hoe daar nog voor het eerst niet te zijn, eigenlijk, maar uh, ja, dat is wel pensioensparen. Maar ik ben eigenlijk wel heel later mee begonnen, blijkbaar. Hoe laat vrienden van gaat? mij deden. Uh, om 8 uur deze morgen. Ja. <laughs> nee. dat is hey, vrienden van mij deden al jaren en ik. Uh, ik had dat liever zo diep bij mij, dat centjes. Ah, zo ja. ja, ja, maar ja je een... moet ook aan de toekomst denken. Dat hè? is waar, dat is waar, maar dat doe ik. Hè. Ik breng liedjes uit en zo van die dingen. Is ja, dat. Ja, nou, je bent deze, ja. Je ben bezig met pensioen, ja. Het is nog altijd zeer warm, tot 25, 26 graden hoorde ik zelfs. Wow. Ja, de beste buurt van Vlaanderen. Wie wordt het nu? Dat hoor en zie je hier morgen en donderdag live. Dat beste buurtfeest met Bart Kajel zelf en de hele ochtendshow. Ja, gezellige week, want vanmorgen zit je hier, Joris, maar vanavond ook nog eens bij. Uh, Kim de Brie. Kim de <laughs> Kim oh. Is dat een man? <laughs> nee hoor. Toevallig. <laughs> Radio 2. binnen, binnen. En je nieuwe song komt los binnen op één in de Ultratop. Zeg maar, weet je van wie het geleden is dat er een, een liedje van bij ons op één is binnengekomen? In de Ultratop? Dat is iets van Harry. Oh, van, o, een liedje van ons? Van, de van, van bij van. ons. Van bij ons hier. Hoor. Ah, oké. Okay. Oei, dat, dat weet ik niet, hè. En wel, er zijn er een paar geweest. Zobai, El Mundo Bailando van Belle Parijs was goed. Uh, Stamwassenmang twee keer. Goedemorgen, Goeiedag en een ster. Ah, ja. Rhythm Inside, Loïc Notay. Tienduizend uh, luchtballonnen van K3. Mm -hmm. En De Wereld draait voor jou. Van Niels de Stad bij de -Rekie. Rekie. Dus mooi rijtje, kameraad. Amai, zeg. Proper hè? Daarmee kan lispa pensioen sparen, hè? Ja, Tjus, als je een keer ja. op één binnenkomt. Oh ja, dat gaan we binnenkort weten Dat is binnen een paar jaar pas. Hè? En de Joris heeft een nieuwe liefde, dat gaat hij nog voor negen uur vertellen. Ja, maar. Ja, je hebt een nieuwe liefde. Ja. Mijn gedacht, mijn gedacht. Iedereen popelt om te weten wat jouw gedacht is, Joris. Oh, nu gaat het komen, hè? Voetgangers moeten dankjewel zeggen, of gebaren, als je ze laat oversteken. Ja, oké. Okay. De voetgangers moeten dankjewel zeggen of gebaren. Als je ze laat oversteken, doen jullie dat? Ja, ik doe dat. Ja. We laten oversteken of... Of... Nee, nee. <lacht> ja. of als ik oversteek zelf dan, dan... Ah, ja. zwaaien mensen. mensen. Ja? Als ik met nee, kinderen oversteek, dan zeg ik zwaai eens met ja, voilà. mensen. Ja. Voilà. En waarom stoort je dat zo, dat mensen dat niet doen? Ja, ik vind dat heel gek, maar misschien is het dan weer egoïstisch, maar ik doe dat heel vaak, zo goed als altijd, als ik het zie tenminste. Ik heb er zo al als twee... Nee, nee. nee. <lacht> nee, nee, nee. Uh, maar dan... Uh, ja, ik vind dat leuk. Dat geeft mij echt op dat moment een heel leuk gevoel. Ik voel bij mezelf dat ik dan begin te lachen ook als iemand dan... Een... Ja ik doe dat ook altijd. Uh, en ik zeg dat ook tegen iedereen, tegen de kindjes in de school vroeger, ook altijd, want, hey, zeker als je oversteekt. Wat dan gek is, want sommige kinderen deden dat dan met de fiets en dan probeerden die met twee handen te zwaaien. Dat was natuurlijk niet goed. Ja, ja. Maar uh, ja, dat, dat, dat maakt mijn dag. <lacht> dus het is een beetje egoïstisch. Maar ik vind het ook wel leuk dat mensen dan met een glimlach zeggen van, Dank je dankjewel. Weet je wat ik dan denk? Het is gratis. Hè? Je maakt er mensen blij mee. Ah, ik vraag en... altijd geld voor Kim. <lacht> ja, maar ja, dat is weer dat pensioensmaar. Dat... Nee, maar zelfs mijn kinderen weten dat al. En als ik iemand heb overgelaten en ze doen dat niet, dan heb ik er toch altijd een beetje spijt van. Ah, ja. Als ze dat niet doen, ja, denk ah, dat ik, oh, je hebt het niet verdiend. Ja. Jammer! Wat ik dan doe als iemand mij overlaat steken, ik doe er een klapje mee. Het is niet waar. Ja. Zeg jij dankjewel dan? Ik zwaai altijd, ja. ja ik en ik ook. vind ik het ook vind heel het fijn makkelijk. om het te zien. Absoluut. Zo? Ja, is ik, simpel hè? Ik denk dan altijd maar, dus, zover ga ik dan, dan denk ik van oké, okay, die heeft niet gezwaaid, hij of zij. Uh, misschien heeft die persoon wel heel slecht nieuws gehad vanochtend en hij moet moeten daar een beetje medeleven mee hebben. Ah, ja. Dus dan denk ik oké, okay, het is niet erg. <laughs> maar dan soms denk ik ook van potverdekken. Dat is toch jammer dan? Maar ook, okay. nog even jouw gedachte vat het nog maar even samen. Oké, okay, ik vat het samen. Voetgangers moeten dankjewel zeggen of gebaren als je ze laat oversteken. Ga je akkoord of niet, Ik kan het nu delen in de app van Radio 2. En terwijl je daar toch bent, klik even op kijk. Ja, altijd leuk om mee te kijken. Want Joris gaat nu naar ons live podium in de Radio 2-loft. Luister en kijk mee, want de nieuwe hit van Meteor wil je ook live meemaken. Eigen schuld. Wat voel je als je het hoort? En Je zal het zo meteen horen zien.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 Heb je alles geprobeerd of had je het daar alleen beloofd? Zie je nu pas wat je mist, nu sta je niet meer in geloof. Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry, jongen, is eigen schuld.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 Het is eigen schuld, sorry het is eigen schuld Oh, het is mijn eigen schuld oh. Heb je alles geprobeerd of had je het daar alleen beloofd? Zie je nu pas wat je mist Nu zij je niet meer in ingelooft Je moet ermee leven Je kan er wel smeken Maar zij heeft genoeg van je flauwekeul Oh, jij hebt al die tijd Haar hart maar voor de helft gevuld Dus sorry, hoor, is zij Ja, mannen ja, wat een song, wat een versie kan je zo meteen op radio 2.be nog eens herbekijken. Anke van Berendong zegt zo schoon, uh, nog heel mooi. Wat een sterk nummer is dit, laat Charon nog weten. Brakbaar, een mooie song, uh, zegt maar Lies Verhelp, het houdt niet op. Het is je voelt dat hij het meent, hè? Ja, het is echt mooi gedaan. Het is echt fantastisch mooi. In het sportpaleis het gaat het zo indrukwekkend zijn. Oh la la la wat zeg je? Dat? Ga het gaat daar zo heel stil zijn. Ja, ja, ja. Wordt heel mooi. Dank je wel, Joris, voor zoveel wow. mooi, zeg. Alsjeblieft. En dank wel dat ik naar hier mag komen. Het is uh, zeer indrukwekkend Moet nog niet weg, hè. Je mag nog even blijven. Ah, ik mag nog blijven. Oh. Ja, we kwam heel veel reactie binnen op jouw gedacht. Even ja, zwaaien of goeie dag zeggen. Okay. Als je iemand laat oversteken. Ja, eigenlijk geeft bijna iedereen jou gelijk. Oh. Waarom doen dat mensen dat niet altijd doen, weet ik niet. Maar Catherine Bruneel uit Deerlijck zegt bijvoorbeeld... Ja, zelfs als je iemand kruist op het voetpad, knik gewoon goeiedag. Het is een, een vorm van opvoeding en respect voor anderen. Patrick de Hert uit Sint-Truiden zegt... Ja, zwaaien doe ik altijd als ik oversteek. Zelfs als er een wagen niet stopt, zwaai ik even om te bedanken dat hij niet gestopt is. <lacht> Zo kan het ook. Nou, daar heb ik ooit eens een probleem mee gehad. Ja, bij het, bij het, met de fiets... Ja, ik oversteken met de fiets en ik had, uh, ik had voorrang. En die automobiliste vond van niet. En ik zei van, dank je wel. En die stopte, zo remmen dicht, zo ken je dat. Oh, heb dat je een, een heel discussie gehad, ja. Nee, we hebben gewoon een discussie. Ik ben heel beleefd gebleven, want het heeft geen zin om je op te winnen op dat moment. Uh, ja, je kan gekke ja. dingen tegenkomen, hoor. Ja. ja. ja goed, uh, maar feit, jij toch altijd... Ik heb wat van die rare dingen voor, dat is absoluut. Het leuke gaat wel zijn nu: nu weten we exact vanaf vandaag wie de Radio 2-luisteraars zijn. Want nu gaat iedereen op, op de straat zien zwagelen. Ja. ja, maar kijk, in de app zeggen ze allemaal dat ze het doen. Dus. Opvoeding? Ah, voilà. Zo hoort dat ook. Zo zijn.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 Den helaas was echt niet nodig, Bart. En wat drinken we? De chimme zoals gewoonlijk? Top. Nee, geef mij voor de verandering maar eens een stukje chimme. Allee, ga vlug de kaas snijden. Chimè-kaas wordt gemaakt met melk van 170 lokale boerderijen. Bovendien gaat een deel van de opbrengst naar sociale projecten. Dat is pas verandering. Trappistekazen van Chimé, smaakvol, zinvol, echt. Oh, en geef er mij toch maar een Chimé bij. Die maakt de smaak helemaal af. Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Lewis, I love you always forever. Maar dat is echt de liefde, Noord-Kameradan. Goedemorgen, morgen. Het is 23 over 8. Je hoort en je ziet Joris Meteor bij ons live in de studio. Die had een heel duidelijke dag. Kun je nog even herhalen? Ja, zeker. Voetgangers moeten dankjewel zeggen of gebaren als je ze laat oversteken. Er zijn heel veel reacties die binnenkomen, natuurlijk. Gunther zegt, ja, in grootsteden zoals Antwerpen en Brussel rijden je gewoon plat volgens mij. Ik waag het niet om daar zomaar over te steken. Dus dat er in grootsteden, denkt hij toch minder vriendelijkheid is. Mm -hmm. Lutgaard van de Weijer zegt, ik zeg hardop in de wagen. Dank wel, goeiedag als mensen niet vriendelijk oversteken. <lacht> als ik voor hen stop, ja, dat doe ik dan ook wel. Zo daartegen praten zonder dat ze het horen. Zonder dat ze er last dat van hebben natuurlijk. Marijke, goeiemorgen. Goedemorgen iedereen. Marietje van der Meer uit Gent. Ja, jij hebt nog een voorbeeld uit het buitenland. Vertel eens. Ja, dat is eigenlijk opmerkelijk. Wij stellen dat herhaaldelijk vast in Frankrijk, ook in Spanje: dat als je nog maar aankomt aan een oversteekplaats als voetganger, dat die automobilisten stoppen. Echt? Dus daar ah. is dat eigenlijk een, een automatisme. Okay. Ik moet zeggen, hier in België uh, heb ik eigenlijk ook nog weinig uh, last ondervonden. Mm -hmm. uh, alhoewel, ja, je ziet het dan wel als een automobilist, een beetje aarzelend, een beetje vertraagd. Ja. En dan, soms weet je niet goed, gaat hij nu helemaal stoppen? Of, zo. of dan moet je ook extra uitkijken als er op de tweede rij bijvoorbeeld een wagen is die wel zou doorrijden. Weet je wat ook ellendig is, Marijke? Als je dan zelf in de auto zit en je komt naar zo'n zebrapad en er staat iemand klaar. En ja. dan denk je van: gaat hij nu oversteken of niet? En je stopt. En dan zo van: nee, nee, doe, doe rij maar ja. door zo. Dat vind ik ook wel, ja. dat je wel ja, duidelijk okay, moet zijn. Het is ons verwarrend, ja. Ja, als zo, voetganger. Ik kan me dat inbeelden. Ik rij nu zelf niet per auto. Nee. Maar uh, ja, ik kan me inbeelden voor de automobielsector, dat ook niet altijd duidelijk is. Ja. Maar ik heb het deze morgen nog eens erop uh, nagekeken. Dus eigenlijk is dat voor een voetganger een verworven recht. Om, ik zeg niet als je oversteekt waar geen zebrapad is. He? Ja, ja, ja. Nou, op een zebrapad is dat een verworven recht dat je als voetganger helemaal is... voorrang hebt. Sorry dat ik jou onderbreek, maar Rijken, maar in, in Leuven, mm -hmm. denk bondgenoten Bondgenotenlaan, daar hebben ze de zebrapaden, ja. zijn daar gewoon weg. Uh, is het gewoon de bedoeling oh. dat je gewoon kan oversteken naar de auto's? Dat is toch zo, denk ik? Dan is een beetje een jungle. Wet van de sterkste. Ja, ja, ja. Het ja, voorrang van de. Ja. Dankjewel, Marijke, ja. fijne ochtend nog. Ja, ja, dankjewel. Je wil nog iets zeggen, Jor? Nee, ik wou zeggen, maar Rijke, uh, neem het niet te harte in, in, in elk land. Hè, want ik heb zo'n halfjaartje in Turkije mogen vertoeven. Geweldig land, geweldige mensen. Uh -huh. Maar als je daar denkt dat je voorrang hebt als voetganger, dan word je gewoon omvergecapableteerd. Dus, uh, maar zwart, het is wel waar misschien in Spanje. In Italië, als je in Rome. Daar, uh, Met al die brommertjes. Daar vlammen ze ook gewoon door. Oh. Maar kijk, laten we dit afspreken. Uh, goede tip van Meteor. In Vlaanderen, toch weer in België bij uitbreiding. Als mensen oversteken. En je stopt met de auto, gewoon even zwaaien, ja, gewoon altijd. even bedanken of een keer knikken, ja of een dankje. Mag ook al aan natuurlijk. Ja. Goedemorgen. Dit kan ook een mooi zijn. Kom maar dichterbij. Reggie en Jake Reason en Oti. Het is vier voor half negen. Maandagochtend in mijn hart. De tijd gaat weer zo tergendraag voorbij. Ik denk alleen ja. Nog even wat, beloof je dat de zon straks voor je schijnt? You love to tell Oh, ja, wist de uh, waarom wijf je naar mij? Ah nee, ik kom wat dichterbij, een beetje aan het dansen. Dat is geen probleem, ik wil gerust wat dichterbij nee, to, komen. Nee, dat is raar. Dat was, heel mooi. Dat was ook heel mooi. Ja, <laughs> gaan we je. Ja, presenteren dan? Nou? Ja. Even voor de mensen die niet in de app aan het kijken zijn. Maar, en uh, Peter staan nu heel dichterbij. We krijgen niet vooral binnen dat jij ook kinderen aan het huilen brengt. Aha. Joris. Ja, aan het huilen, maar dat is positief natuurlijk. Ik was gisteren uh, gaan kijken naar een voetbalwedstrijd in Genk, heel toevallig, in genk -Westerlo. en uh, Ik kwam boven in de tribune en er waren heel veel kinderen aanwezig en er was één meisje en die begon Mama, is dit echt gebeurd? Oh, ik wil Salo. nog niet spotten met de limburgers, maar heb je net ik heb het oké. Is het echt gebeurd? Oh Joris, ik weet niet of je dat nog weet, maar ik ben eens bij jou geweest voor Jij, foto's ja. met mijn metekindje en een vriendin. Ja, Ik denk dat die daar nog niet van slapen. En dat is al maanden geleden. Die vallen echt in zwijm voor Joris. Hè? Ja, maar dat is voor, voor kinderen is dat vind ik dat heel leuk. Daar kunnen echt iets voor betekenen. Een foto, een lach, een high five. Die vinden dat wel. En die zijn superblij. Hè? Voilà. Hè? Zo. En hij deed dat dan ook met de glimlach. Hè? Dat wil ik er wel even Basic. Dat is belangrijk. Ah. En dan vooral... Hij heeft een nieuwe liefde. Dat verhaal hoor je straks. Ja, amai. Het is exact de half negen. Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Al maar meer Belgische beleggers worden online opgelicht. In totaal hebben oplichters sinds begin dit jaar al bijna 11 miljoen euro gewonnen via hun valse websites. En daar kan je aandelen kopen. Er zijn dit jaar al een kwart meer meldingen over. En binnenkort kan je in krantenwinkels enkel nog gokken nadat die identiteitskaart gecontroleerd is. De kansspelcommissie wil daarmee vermijden dat minderjarigen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 En uh, de kortingen zijn wat hoger misschien nu. Baarle-Hertog en Baarle-Nassau hadden samen vorig jaar de regel ingevoerd dat de winkels enkel nog online vuurwerk mochten verkopen en dus ook moesten registreren wie dat deed. Maar de vuurwerkverkoper stapte naar de rechter en met succes, want die regel verdween. Toch is er heel wat overlast in Baarle-Hertog van vuurwerkverkoop en het gemeentebestuur van Baarle denkt er opnieuw over na om te verstrengen, zegt schepen Filip Loods. Mijn gevoel is dat een heel groot gedeelte van, van de bevolking er een beetje genoeg aan het krijgen is en ik denk dat we als, als gemeentebestuur dat, dat signaal ernstig moeten nemen en dat we daar iets mee moeten gaan doen. Het Red Star Line Museum in Antwerpen bestaat al tien jaar dit jaar... ...en daarom hebben ze dat heel het weekend gevierd. Het museum vertelt het verhaal van mensen die tussen 1873 en 1934... ...met de boot naar Amerika trokken om een beter leven te zoeken. De afgelopen tien jaar heeft het museum meer dan één miljoen bezoekers mogen ontvangen. Directrice Karen Moeskop ziet nog een mooie toekomst voor het museum. Ik denk dat we vooral um, verder die koers willen varen die we vandaag doen... ...dat we een hele gastvrije plek zijn voor een heel breed en divers publiek dat we die collecties erder mogen uitbreiden ja, en dat, dat mensen met een migratieverhaal, maar iedereen eigenlijk zich hier thuis voelt ik denk dat we vooral zo'n museum willen willen zijn dat was niet wat we zochten. Dit wel. Ah, orgelmuziek. Want Willy Luiten uit Herselt is de nieuwe Belgische kampioen orgeldraaien. Dat BK vond gisteren plaats in Braschaat. Er deden in totaal 21 kandidaten mee. En het is al de tweede keer dat Willy het BK wint. Zijn dochter Anne zingt mee naast het orgel. En dat is een succes voor Mullen. Mijn dochter die begon gaan haar carrière op te bouwen. Dat is een opera zangeres.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 Straks om tien uur komt de Mechelse Jutta Verkest samen met heel het Belgische damesteam in actie op het WK-turnen in Antwerpen. Gisteren waren de mannen aan de beurt. Zij vielen buiten de top twaalf en mogen daarom niet naar de Olympische Spelen volgende zomer. Een zonnige dag, hier en daar een wolkje. Temperaturen tot 25 graden. Morgen iets meer regen. En meer nieuws uit je buurt vind je heel de dag in de app van VRT Nieuws. Mona. Ja, wat is dat allemaal vanmorgen? Op een maandag, dat botst maar en dat viel het maar. Waar staan we overal stil vanmorgen? Richting Antwerpen, daar verlies je nu 10 minuten vanaf Massenhoven op de E313. Hetzelfde op de A12 tussen Boom en Wilrijk. En op de E17 van Haasdong tot Kruibeke, Want daar is nog steeds een ongeval bezig op de linkerrijstrook. Dan schuif je wat aan op de Antwerpsring naar Gent. Ook 10 minuten van Merksum tot Antwerpen Centrum. Richting Brussel 10 minuten bij vanaf Afligem. 35 minuten zelfs op de E19 vanaf Megelen. ...Zuid. 10 minuten nog op de e 314 tussen Tiltwingen en Wilselen. 20 minuten vanaf Bertum en dan een lange file op, uh, of vanuit Wallonië naar Brussel... ...op de E411 tussen Orbe en Louvrange. 40 minuten verlies je daar, Verder op 10 minuten bij van Jezus Eik tot Leelnaert. Want voor wie de buitenring rond Brussel op wil, is de invoegstrook versperd. En dat komt door een ongeval. Richting het centrum van de stad, richting het centrum van de stad Brussel... ...verlies je een half uur via de Van Praatlaan is dat. En dan op de binnenring rond Brussel... Een een kwartier bij van Inter tot Huizingen. Verder op een half uur tussen Jette en Vilvoorde. Op de buitenring ook een half uur langzamer rijden van Waterloo tot Saventem. En in Mol verlies je 20 minuten op de N71. Dat is de Molse weg van Mol naar Geel. Tussen de Weverstraat en het rondpunt met de Westelijke Ring. En dat komt door een ongeval. Christel Kouwbergs uit Antwerpen die rond de discussie over het handopsteken bij het zebrapad toch even af. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk gewoon, dat staat ook in de wegcode. Je moet gewoon ook stoppen aan een zebrapad als iemand wil opsteken. Ah, ja. En ze zegt nog, ik herregel me vooral als men niet stopt en ik vraag me hardop af of men het rijbewijs heeft gekregen bij de Corn Flakes. Bij sommigen heb je dat toch eigenlijk wel, hè? dat is onwaarschijnlijk. Uh -huh. Hij heeft een nieuwe liefde, die Joris, en hij kan iets waarvan we daarnet zeiden van, het is toch, wat kan die man niet? Die man kan alles. Ja, maar ja, het heeft met ah. Pita te maken. Nee, ja. maar echt goed verhaal. Een kebab, hè. Straks, kebab. Ja. De vloer is warmer in een stijlaards badkamer. Mm. Oi, schat, wil ik die gij op de grond te doen? Mm. Zijn die gevallen? Nee, nee, nee, nee. Ik ben hier onze nieuwe vloerverwarming aan het uittesten. Hier. Ja. In de showroom van Stijlaarts. Oh, zalig. En het is gratis deze maand. Oh, schat. Kom, leg erbij. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Temse of Vlier En kies zelf uw korting. Gratis vloerverwarming, een vrijstaand bad of een gratis hangtoilet. Stijlaarts Renoveert uw badkamer. Wat Je weet nooit wat er gebeuren zal? Ik weet het wel, ze. Een nieuwe James Musical live on stage los in de Lotto Arena. Dat zal er gebeuren. En dit keer neem ik Niels de Stadsbader, Gert Verhulst, Karen Dame en een special guest mee. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april. Tickets op goplay.de slash tickets. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, het is Fairtrade Week bij Aldi. Fairtrade Junior Bananen voor de knaldi-prijs van maar 1,25 euro per kilo. Klein van formaat, groot van smaak en verkozen tot beste product van het jaar. Aldi, altijd slim. Yes! Het is merkenfestival bij Dreamland. Daarom krijg je nu grote kortingen tot wel 30% op de allergrootste speelgoedmerken. Voorwaarden op dreamland.be. Dreamland, pak je dromen uit. Trixo. Trixo is de specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Werken als huishoudhulp het liefst voltijds. Onkel in de voormiddag en dan vrij. Bye. Of liever in de namiddag? Ja, mijn haar is nog nat van zwemmen. Bij Trixo kies je zelf je rooster. Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixo.x.be. Ze is de best verkopende artiesten aller tijden. Madonna. The Celebration Tour. The to the Vier decennia muziek. En al haar grootste hits. Live in het Sportpaleis in Antwerpen op 21 en 22 oktober. Madonna. Tickets via liveNation.be. Samen met Radio 2. Oh, okay. Goedemorgen, morgen. Radio 2. Peter en Kim. Well. Goedemorgen. You know you'll make me wanna Dear real No, you'll make me wanna it it it Oh, oh waarschijnlijk een song toch, hè? Aan wie ik altijd denk met dit nummer... En zo die kampioenenvrouwen die dat hebben. Ja, juist. Champions. Hoe heette dat? Ja, de championettes. Championette. Dat voor bewegingen beweging ben je toch allemaal aan het doen, Kim van ons? Ja, ik moet ja, een nummertje. Ja, het is uh, Lulu en Shout. Nu waren we waren er net bezig met Joris van uh, Meteor over zijn Erasmus-verhalen. Je bent ja. op Erasmus geweest in Turkije? Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja, maar ja, het, dat blijkt, ja, jij kan ook Turks gewoon. Kom, ik kon heel goed Turks, Peter. Ja. Ik wil dat nog wel eens proberen, maar uh, ik kon toen heel goed Turks. Ja, doe maar, probeer maar. Um, Oké, okay, ik zal dan zeggen: uh, hallo, ik ben Joris. Ja. Uh, aangenaam. Uh, hoe is het met jou? ja okay. dus dan begin je met uh, Meraba Ben Joris uh, dat is niet Ben en Joris maar Ben Joris ja, uh, mem de dat is dan aangenaam uh, en hoe is het met jou? Uh, uh, nee hoe is we al? Napierson ja ja ja maar goed hoor zo'n die dingen maar ik okay. kon toen vroeger want nu zijn dat woordjes maar toen kon ik echt zinnen maken dat was heel leuk en die mensen daar apprecieerden dat enorm ik uh, ja ik werd ook een beetje bekroond tot een van de eerste uh, Erasmus-studenten die zo goed Turks kon. Je een prijs gewonnen. Ja, en ik kreeg een cadeau mee. Een gigantische plant kan je dus niet mee op het vliegtuig nemen. <lacht> nee, maar heel slim man, ja. die man. Die dacht: van, Ik ga even een plant kopen. Slim ik Turk. zeg het cadeautje. En ik: Ja, slim een Turk. Goed gedaan. En uh, ja, dan, ik miste dat echt enorm. Dat was een mentaliteit, mannetjes. Rust, geen stress. Als daar de les begon om half negen, lachten ze ons uit. Al oh, die Europeanen stonden daar om kwart na acht. Uh, en dan begon de les om tien uur. Deze ze ja. te drinken. Oh, manneke. Joris, Meteor, we moeten het hebben over je nieuwe liefde. Ja. Uh, want ja, mensen zitten te wachten natuurlijk. Wie is nu die nieuwe liefde van Meteor? Want er is veel geschreven en gezegd uiteraard. Ja. Je bent nog altijd single. Ja. Maar niet lang meer natuurlijk, want... Nee. Ja. Hoe heet jouw nieuwe liefde? Mijn nieuwe liefde heet... Naast Kim, maar dan mag je de wereld natuurlijk niet weten. Wat is met een V? Dijkt op L niet? Hm? Nee. Maar dit is mijn nieuwe liefde? Ik ben maar ga liefde. rustig door met je verhaal. Ja, dit ja, is vertel. een ander verhaal. Uh, voetbal? Ah, maar ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Het <laughs> ja. begint nog met een VR, eigenlijk of een L. Nee, nee, maar ik dacht... Ja, ja FC White Star Schorvoort. Zou oh. ah, ik het zo moeten zeggen? Ja. ja, maar het is niet erg. Hè. Wat is FC White Star Schorvoort? Amai, die mensen gaan zo blij zijn. Dat gaat er nu vol staan met kort. Uh, FC White Star Schorvoort is eigenlijk geen nieuwe liefde. Maar uh, ik denk dat ik terug, na het Sportpaleis althans, mijn voetbalschoenen ga aantrekken. Ah? Ja. Niet op waanzinnig hoog niveau. ben daar the net natuurlijk, nee. nee Maar, maar, maar ja, zo, dat heet de uh, B-reserve van White Star. Um, en ik heb daar terug nood aan. Ik heb terug nood aan dat sociaal contact op een zondagmorgen met een houten kop van het concert natuurlijk, want we treden laat op. Uiteraard. Um, om dan daar te gaan staan, uh, balletjes stampelen met z'n allen en daarna rustig tafelen. Ja? En wel, goedemorgen dag. Jackie Romijn van FC White Star. Goeiemorgen. Ja, Jacky, jij bent, uh, ja, ah, je bent, de, je bent de trainer van het spel natuurlijk. Hoe voorbereid zijn ja. jullie op de komst van jullie nieuwe transfer? Ja, Of dat wij daarvoor voorbereid zijn, dat weet ik nog niet meer. Ja, je Dan gaan weet... We gaan toch proberen dat, die, uh, dat we die nou een plekje hier geven. Hè? Mensen gaan massaal komen kijken naar Joris zijn benen. Dat is de bedoeling. Waar gaat hij gaat staan op het veld? Um, ja, oftewel uh, op de 10, oftewel kan hem bij mij op de bank komen Ja, zal dat zal dat zijn. <laughs> zal dat zijn. Als, je, als je Joris nu moet vergelijken met de Rode Duivel, wie zou je dan pakken? Qua uh, uiterlijk, de uh, kerasco. Oh, my, zeg. We gaan het bij het uiterlijk houden. Okay. Ja, voilà, <laughs> ja, Ik wou nog verder gaan. Maar. Heb je al een truitje, Dat Joris? Is. Heb ik al een truitje? Ja. Uh, nog niet. Ik heb nog niks aangehaald eigenlijk. Oei. Ah, maar kijk eens naar links. Oei, oei, oei. Links. Ik links. denk zo. Maar serieus Oh <laughs> Ja, jongens. Zo zo. Met de sponsors van de FC White Star <laughs> Sport erop. Oh, hey, jouw oh man. Oké, okay, ik heb oh, even nee, wel een jong. vraag. Ik ken niets van voetbal, maar is die oh, nee, niet een heel belangrijk nee, nummer? Maar, maar met team, Ja, dat is best een belangrijk nummer. Hè? Ja, met 10 mogen we daar best... Is ook nog, dus. Ja, voilà, daar kun je best niet mee rondlopen met nummer 10, want Tim, dat is nu even een minder leuk uh, item, maar een van onze beste vrienden, die uh, is... Ik is sta al een jaar geleden overleden en die speelde daar altijd met, met nummer 10. Oh dat is een gouden oh nummer. En steek, als, als Jackie Romein mij die nummer overhandigt, dat zegt heel veel. Oh. Nu begrijp ik trouwens ja, ook ja, ja. waarom dat de Jackie eer in de groepsapp uh, van onze ploeg appte, met een heel loopschema. Waarschijnlijk was er al, om hier te kunnen zeggen, dat hem echt een goede trainer was. Ja, ja, oh, right. Right. ja. Ik was verberend. Voor alle zekerheid, dus die nummer 10 is echt een heel emotioneel ding. Ja, ja, nummer 10 dat ja. is uh, zeker bij White Star, dat is niet niks. Dus dit truitje is, uh, dat is wel magisch. Moet mag ik dat aandoen of mag ik dat thuis? Het is een in hele keer. Ja, ja. Nee, het is dat je het wel gebruikt, natuurlijk. Ja, okay. ja, zeg, wat gaat er gebeuren als jij die, dat eerste doelpunt scoort? Oh, maar ik ga eigenlijk geen doelpunt maken, mannetjes. Oei. Ja, jawel. Is, is dat de bedoeling, Zakkie, dat ik ja, ga scoren? Ja, oh, dat is de bedoeling, okay, dat ja, jij ja, de ja. eerste keer gaat scoren. Ja, als ik een doelpunt maak... Ik denk dan, dan genoeg gescoord even in het veld, dus... Ja, toen ik de naam Jackie Romijn oh, ja. hoorde, dacht ik van oh jee, hier gaat van alles worden gezegd. Uh, nee, als ik, als ik een doelpunt maak, dan beloof ik dat ik zo een soort Wesley Song dingetje doe van vroeger, hè. zo radslagen achterwaarts uh, achterwassen. Okay, uh, ja. en zo. En uw eens En uw sprongensje. Ah, maar laat ons een bloem sprongensje. Ja, ja, ik doe altijd een bloemen, stamp ik zo omhoog blijkbaar. We gaan het zien, we gaan het zien. De eerste wedstrijd binnenkort, de oh. FC White Stars schorvoort. Echt oh, oh. het niet uitgesproken bijna. Trainer Jackie, heel veel plezier met jullie nieuwe aanwinst. Ja, dank je wel. En veel succes. Ah, ja, nou, mooi. Goedemorgen. Het zijn Katy Perry en Snoop Dogg. the most. Perry en Snoop Dogg, tien voor 9. Goedemorgen, morgen. En bij ons nog altijd Joris Meteor, nieuw binnen op 1 in de Ultra Top 50. Oh. Op 8 binnengekomen in de Vlaamse Top 30 van Radio 2. Ah. Ik vind de heel... Ja, oké. Okay, Je 2 Top 30. Straf hoor sowieso. En uh, dat nieuwe album natuurlijk ook, heet gewoon Joris. Ik zag ook heel veel goede naam voor de slimste mensen ter wereld. Alex Agnew, Bart Peters. Hebben ze jou ooit gevraagd? Uh, ja, is hebben mij gevraagd, effectief. Ja. Maar? Uh, agenda, paste dat niet? En, langs de andere kant moet ik ook eerlijk bekennen, ik weet niet dat ik daar klaar voor ben. Ik heb hier gisteren een quizje mogen doen, de Radio 2 top uh, 2000 quiz liever. Ja? Ja, ik heb meer niet kunnen antwoorden dan wel. Dus voorlopig uh, yeah. dus nog geen uh, slimste mens ter wereld? Ik denk het nog niet. Misschien volgend jaar, hè? Ja. Maar vooral 3 en 4 november in het Sportpaleis van, van Antwerpen, dat is toch wel indrukwekkender, man. Ja, dat gaat wel gek zijn, want ik heb er al een paar keer mogen staan, dat is mm -hmm. waanzinnig. Maar nu ga je daar voor het eerst staan. In twee uitverkochte zalen waar mensen alleen maar tickets hebben gekocht om ons bezig te zien en te ja. horen. Dus dat wordt wel een gek ervaring. Dat is toch de droom als je start van stel je voor dat ik ooit in het sportpaleis sta? Ja, dat, dat gaat echt een, een gek moment zijn. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat ik <laughs> zo tralen ga krijgen. Het gaat zo emotioneel worden. Ah, ja, ja, gewoon. Mag je daar al ik weet dus nog, zeven jaar geleden begon ik net... Bij Hans Frank in de studio. En dan ging ik nog altijd joggen op de piste in Vosselaar. En eigenlijk zo wat trouwen in mijn ogen ik mag gaan zingen, ik mag gaan zingen en uh, dan, dan evolueerde dat van, oh, ik moet binnenkort gewoon optreden voor het eerst, dus ik mag nu ja. naar de Gense feest gaan en zo verder en zo verder, en nu moet ik gaan joggen en ik sta me naar een ja, het sportpaleis Ja, het, het, het escaleert een beetje ja. Je zei daarnet: net, Hans Frank, een belangrijke man in jouw leven producer, ja. muziekmaker, alles wat je maar wil Wie is die mens? Dat hoor je vanavond bij Kim de Brie in Radio 2 BNB Het is Meteoorweek, dus het wordt zeer mooi. Joris, wens je heel veel plezier. Dank u. Wie is dit ik uh, uh, Mag ik even zeggen, trouwens, dames en heren, <laughs> dat jullie met twee echt stralen vandaag? Oh, gelijk wel. Ja, echt, dat meen ik oprecht. En ik heb ondertussen ook een vraag om te weken die ik niet kan maken. Ja, voetdracht. Dus, was... uh, Het is van françois en Alexandrie Alexandra. Ah, Zeker. <hums> <hums> <hums> Ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit, j'ai plus d'appétit, qu'un paracoudard Je boira tous les milieu si tu ne me retiens pas. Je pars tout le nuits si du monde il n'y a pas à Alexandrie. Alexandrie. Alexandrie Alexandrie Alexandrie où l'amour dans son fond des bras Ce soir je te la fièvre et toi tu marches de froid Les Vie. Je suis dans tout fini. Plus je draps. Ik zit in je Alexandrie Ik zit in je slaap. Ik zit in je slaap. Ik zit in je je je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie. Alexandrie. Alexandra. Alexandra. Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mange plus si tu ne me retiens pas. <rit> Alexandrie, Alexandra van Claude François. Helemaal in de sfeer wel, vraag je eigen song aan. Het kan nu de app van Radio 2. Veel plezier met Kickstart en Benjamin. Ik ben Sabine Appelmans en wat ik als tennisser graag hoorde, was het publiek dat muisstil werd voor mijn opslag. Quiet please. En dan plots niet meer. Set, match. Appel, match. Vandaag hoor ik het liefst van al Sports Daily. Een podcast waarin Jonathan Mettepenningen elke dag dieper ingaat op een sportverhaal. Elke weekdag om 16 uur in de app van VRT Max Radio 2 Elke dag telt voor twee Radio 2 Kat? ja waar is die staanlamp naartoe ah die is kapot gegaan o, oei en onze relax ook kapot ook kapot ja die staanlamp is bunk op de relax gevallen ja ja willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws Allee, het is goed maar ik rij niet naar twintig winkels hè nee nee nee één adres oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Joe. je hebt nog maar 9 dagen om je gratis en vrijblijvend te registreren voor de groepsaankoop energie. Meld je aan en bespaar gemiddeld 200 euro op je energiefactuur. Ga snel naar iChooser.be iChooser .be. Beauty is...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 Oktober is bed- en badlijn een maand bij Bosmans Slaapcomfort. Ben je toe aan een zalige nacht, dan heeft Bosmans alles wat je verwaart. Geniet van kortingen om bij weg te dromen. Op kwaliteitsvolle dekbed overtrekken, badjassen en ander bed- en badtextiel. Zo tover je jouw slaap- of badkamer om tot een paradijs. Kom langs in onze winkel in Heist op den Berg of kijk op zaligslaap.be. De wereld tussen slaap wel en goedemorgen bij Bosmans Slaapcomfort.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 Dat is allemaal te danken aan mijn handgemaakte Vijspringmatras matras Met uitsluitend natuurlijke materialen, waardoor ik vaster slaap. Wil jij ook opstaan met een goed gevoel? Maak dan nu een afspraak bij Bedtime in Edingen en Essen. Vijspring bestaat 120 jaar en geeft je 30 jaar garantie. Vijspring Natuurlijk. Liegen tegen de familie? Dat doen we hier niet.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 Dankzij Peter, Kim en Meteor ook dan het kan die dag weer helemaal fijn starten. Meteen ook de nieuwe werkweek. Zeg welke muziek wil jij straks laten weten via de Radio 2